kleeft natuurlijk wel een, een, een naam aan jouw naam, zal ik maar zeggen. Heeft u daar wel eens van gehoord? Van, van Bafomet. Bafomet, dat is de duivel. En de duivel moet je uitdrijven. Ja, ja goed. Zo da, daar gaan we het straks over hebben, dominee. Um, ja. Ik heb uh, Grim even opzij gezet. Bind inderdaad. hem vast. Bind die man vast, uh, Free Electron. <lacht> we hebben de ja, ik heb mond... Giver Tape over zijn mond geplakt nu. <lacht> Kijk, helemaal goed. <lacht> J Jij hebt uh, geen last van uh, lastige gasten Black Box? Nee joh, het is hier uh, lekker rustig. Nou mooi. Ja, ik zou zeggen, uh, we trappen gewoon af met onze uh, tune. Wat dachten jullie ervan? Helemaal goed. Komt ja, Leuk idee. Doei. In approximately one minute van now we should be broadcasting a special transmission for our listeners in Holland.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 En wat je think het is. Ja, de negentiende podcast alweer. En we zijn live, Wafel. En live op de stream. Zijn en met z'n drieën. Met z'n drieën. Dat is een primeur, hè? Met, met z'n ja. drieën voor het eerst in de podcast. En ik, ik, ik denk zelfs dat ik, uh, als we straks uh, <coughs> gaandeweg iemand in de show willen halen. Dan is dat mogelijk via mijn Skype. We kunnen er nog een vierde bij halen. Oh, ik zie dat Frank net inlacht. Ah! Even kijken. Hashf. -hash. Die bedoel ik. Excuses. Ja. Ja, die is ingelogd. Ik zie het. Ja, Fukushima is big. Maar vandaag gaan we het hebben over tijd. Alles wat met tijd te maken heeft. En we hebben met behulp van de hashtag een aantal dingen eruit gepikt uh, waar we het uh, ja, deze aflevering uh, met z'n allen over uh, willen hebben ja dat zag ik ja, ja goed gedaan je, je hebt het ook kunnen vinden Free electron ja ja ja ja, ja, ja. ik was even helemaal stil van, van, van het technische succes wat we geboekt hebben vandaag ja, fantastisch hè. Zitten uh, we met z'n drieën live eh, op, op de stream van QFF Radio op de QFF website met een live link naar de stream. Ja, ja. We, we schrijven geschiedenis. Ja. ja. Dat heb ik al eens meer gezegd en uh, het gaat vanavond over tijd. Dus geschiedenis. Dus geschiedenis en, dus geschiedenis en uh, het alles wat erbij hoort. En, ja. uh, het is een, een machtig interessant onderwerp. En, uh, ja, we gaan daar lekker, uh, lekker over babbelen. Ja, dat gaan we zeker doen. Zeker. Gaan we eens even goed uh, de tijd voor nemen. Ja, <laughs> we hebben twee uur. Kijk, ja. zit er daar nog handvaten op? We, we hebben gewoon inderdaad twee uur de tijd. Ja, hoe hoe doen, is, is dat? Tijd. Ik bedoel, ik heb pas gemerkt uh, bij uh, Postdags 15 waar ik in zat, dat uh, twee uur lijkt heel lang, maar het is zo voorbij. Vooral als je uh, zelf ja, in de is, Tijd is relatief. Tijd is zeer subjectief. Als jij uh, op je meisje zit te wachten ergens op het station of wat dan ook, dan duurt vijf minuten heel lang. En als je met een podcast bezig bent en is het twee uur, dat is, je knipt het met je ogen en het is voorbij. Dat is zo raar. Ja, dat gaat heel ja. snel inderdaad. Ik, ik wil ja. trouwens nog even melden dat ik zie, en dat vind ik echt te gek, dat er um, naast die rode knop is er nu een groot groen vlak op de site met een Player, waar mensen gewoon op play kunnen drukken. Dus mensen hoeven niet meer naar een externe link voor de podcast. Maar, zoals ik het nu zie, kunnen mensen gewoon op play drukken op een knopje op de site. Nou, dat is helemaal toch. Toby, bedankt. Dan ga ik even F5 Dylan, doen. Tilon Toby, Toby is wel goed bezig, hoor. Sjoen. Ja, die uh, brengt wat teweeg op QFF. Maar dat ah. doen we met z'n allen. Ja, ieder zijn ding, hè. Want Toby doet... Uh... Mm. Magische dingen hoor. in mijn ogen. Ik, bedoel gewoon, ik hoor trouwens dat iemand de stream aan heeft staan nu. Ja, dat was ik weer. Ah, Ik, ik hoorde ik hoor, <lacht> onze stemmen in echo een keertje terug. Maar ik het is nu weg. Ook daar speelt tijd weer een rol. Hè, de vertraging die erin zit. Ja, want dat wat wij zeggen is negen seconden later... Dus we hebben negen seconden tijd om censuur toe te passen. <lacht> maar dat doen we niet aan. Dus <lacht> die negen seconden, dat is 9,11 seconden om precies te zijn vertraging. Uh, onze vrienden aan de Europalaan in Zoetermeer die hebben dan ook voldoende tijd om in te grijpen, zou ik denken. Hmm. Hmm. <lacht> als, als we dingen zeggen die niet mogen, dan, dan hoor je opeens... Hapen de <lacht> stream. Maar, is ja, dat is allemaal terug te luisteren. Ik test ook even of mijn uh, bier goed afgesloten is in de fabriek. Ja, dat is het. Nu niet meer. Nu is het open. Dan moet ik het ook opdrinken. Dat is dan weer minder. Nou ja, minder. Tijdens een podcast met uh, jullie twee moet het goed komen. Dat dacht ik. Z zijn er uh, onderwerpen waarvan jullie zeggen die ge uh, getagd zijn... die eruit springen waar jullie uh, mee willen beginnen... Je hebt een hele mooie lijst gemaakt. Mm -hmm. um, ik ga even over naar mijn uh, laptop. En het voordeel van uh, zo'n headset is dat jullie dan uh, niet mijn stem horen verdwijnen. Maar dat ik gewoon lekker door kan blijven babbelen. Fantastisch. Er zijn heel veel onderwerpen over tijd en tijdreizen, etc. Wormholes, uh, Project Pegasus zie ik voorbij komen. Charlie Chaplin en tijdreizen. Manhattan uh, Project, Philadelphia Experiment. Ja, Big Glocker. Waar ja. zijn toch al die naties? daar zit, uh, zit natuurlijk ook wat, uh, wat in. Ik zie zelfs Next Time uh, staan. Ja. Uh, Werderbroeders. dat is dan een onderwerp waar ik iets minder van af weet. Dus dat ja, ik denk, denk ik denk ik aan Drenthe, jou over. Die gekken uit Drenthe spraken ook over uh, tijdreizen. Aha, ja kijk, dat, dat, dat weet ik niet eens. Over gekken uit Drenthe gesproken, uh, dat H8-forum. Ik weet niet of je daar nou wel eens kijkt. 8H-forum, ja. Of het 8H-forum. Eens in de ja, Frits, twee weken. Bom, is die nog eens een keer boven water gekomen? Even een zijsprongetje trouwens. Wat zei je? Frits Bom, is die nog wel eens boven water gekomen? De echte? Of de, de ah, Frits ja, op Bom het, op, op het forum? Op het, het 8H-forum. Uh. Ik weet het niet. Dat, dat forum is al meer dan een jaar niet meer actief. Ah. oh dat is jammer. Ik had een tijdje niet meer gekeken. Maar... Ja. Ik vond het altijd wel, wel grappig kan... met die hunebedden en die, die, die, die, uh, die plasmastralen en... Uh, ja, ik had het idee dat ze ook op QFF uh, aan het meelezen waren. Want uh, er werden soms wel linkjes gelegd waar wij ook mee bezig waren. Vond ik wel grappig. Absoluut. Wat, wat zei jij uh, trouwens net, uh, Black Box? Ja, inderdaad. Het 8H-vorm is al... Uh, ja, af en toe dan keek ik daar nog wel eens even. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Nee, ze zijn uh, weggefluxed. Ah, ik hoorde trouwens net een uh, rare ruis. Ja, dat klopt. Ik, ik heb een uh, mute-knopje op mijn ah. uh, uh, microfoon zitten. Mm -hmm. En als ik hoest, dan druk ik dat mute-knopje in. Ah, als ik dat juist. doe, dan hoort ah. dus een heel raar geluidje. Dus dat kan ik nog een doen. Nee, ach. Mijn hoesten heeft ook zijn charme. Ja, dat is waar. Me. Dat maakt ons echt. Alle mensen ja. hoesten. Dat is waar. En de, ook wij. <laughs> het hoort erbij. Wat zei je? Het hoort erbij. Ja, het hoort erbij. Inderdaad. Ja. Vanuit mijn radioverleden, zeg maar, is dat een absolute no-go. Maar goed, podcast is, is iets anders. Is iets anders, ja, inderdaad. Ik bedoel, ja, uh, ik heb me de afgelopen weken zelf door een soort martelgang gesleept. door echt naar de meest gekke uiteenlopende podcasts te luisteren. Om een beetje een idee te krijgen van what's common en what is not common. Nou, um, we doen het prima, heren. Oké, okay, goed om te weten. Ja. Dat is fijn. Maar wat, ja. wat zijn er eigenlijk nog meer voor podcasts in het Nederlands? Want er is niet zoveel, geloof ik, bijvoorbeeld. mee. Nee, niet heel veel. Uh, natuurlijk heeft de publieke omroep een aantal podcasts. Maar dat zijn niet echte podcasts. Want dat zijn gewoon um, de afleveringen die ze ook uitzenden op de publieke radio. En die worden dan online gezet om te downloaden als podcast. Ja, dat vind ik toch niet... Uh, helemaal wat een podcast moet zijn. Een podcast is uh, in mijn ogen en in de ogen van de uitvinder van de podcast, Adam Curry uh, iets wat je enthousiast met z'n allen <tie> maakt en vervolgens uh, uh, of live streamt of later voor anderen om terug te luisteren online zet. Maar het staat los van radio. En dan gewoon niet geedit, Gewoon hey. huppakee, rauw zoals het is. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling. Zo rauw mogelijk. Oké, okay. ja, ja, nou dan moet ik wat ballast uit het verleden loslaten en uh, daarmee omzien te gaan. <laughs> ja, nou ja, nou, ja ik zou zeggen als, zeggen als je een keer wat verveelt. Geeft, uh, free wat zeg jij bij B? Ik zeg het zijn wel goede inputs wat je geeft. Dus, ja ja oké, okay, het. maar het, het komt natuurlijk voort uit mijn verleden en, en ik hoor net dat een postcard, uh, podcast toch een, een, een meer uh, spontaan gebeuren is eigenlijk. En uh, ik heb dat ook gemerkt bij het luisteren naar de podcast van, van Bavo met. Uh, ik heb eerlijk gezegd uh, niet de Engelsen beluisterd. En ik weet eerlijk gezegd ook niet zo uh, wat andere podcasters doen. Maar ik, ik vind wat wij doen hier, uh, het is inderdaad een vorm van radiomaken die vrij uniek is. En uh, ik vind het leuk om te doen. Ja, ja. leuk is het zeker. En um, trouwens, uh, als je een keer uh, tijd over hebt voor uh, electron luister een uh, willekeurige aflevering van de No Agenda Show uh, de, de podcast van Adam Curry en uh, John C De John C Dvorak is, uh, De is de criticaster en Adam Curry is de crackpot die uh, met allemaal conspiracies <laughs> komt en ze <laughs> houden We elkaar dezelfde verdeling hier <laughs> ja, ja dus ze houden elkaar een beetje scherp en, en dat, dat vult elkaar heel mooi aan en um, daarnaast is uh, die John C De en uh, net als Adam Curry een uh, tech nerd dus ze hebben ook alweer heel veel raakvlakken. Maar ja, als je een goed idee wil krijgen... ...zij zijn bijna 700 afleveringen onderweg. Dus dan, ze doen het al 7 of 8 jaar. Oké, zomaar wel, ja? Mm -hmm. Als wij in dit tempo doorgaan... ...dan gaan we ze wel inhalen. Ja, dat, zei, uh, dat, dat zei de medige mensen... ...die uh, dit verhaal zeg maar, een beetje meekregen... ...over het podcasten... Uh, ...en die een beetje in die wereld thuis zijn... ...die zeiden van als jullie zo doorgaan... ...dan uh, zijn jullie binnen no-time... Uh, de meest productieve podcast van Nederland in ieder geval. Nou, laten we daarna gaan werken. Ja, nou ja, en zo informeren we mensen. Vandaag dus over tijd en tijdreizen. Um, John Titer kwam ook voorbij in het lijstje. En natuurlijk de Back to the Future films. Of wat te denken van het uh, fantoom tijd topic. Allemaal interessante zaken. Um, ik, ik zou zeggen, uh, wat mij betreft mogen jullie wel uh, iets uitkiezen om mee te beginnen. Ja, nou, zal ik dat dan maar doen? Ja, waarom niet? Uh, Graag. Ik, uh, ik heb een tijdje geleden heb ik een, een topic geplaatst op QRF. Mm -hmm. uh, ik heb het eigenlijk een beetje verkeerd genoemd, maar het heet Spalding, de Vos en de Chronovisor. Ja. En uh, eigenlijk had ik dat moeten noemen het Vaticaan en de tijdmachine. Oké. Okay. Wat nou blijkt is dat het Vaticaan in de jaren 50 al een, een tijdmachine voor elkaar gebokst zou hebben. Kijk. En nou probeer ik het topic erbij buiten te zoeken, maar mijn laptop weigert enigszins dienst. Ben je in de buurt uh, ja, van de die... Shout? Heel erg traag. Wat zeg je? Ben je in de buurt van de Schreeuwdoos? Ik ben in de buurt van de Schreeuwdoos, die staat op een andere machine. Daar staat nu een linkje in. Ja, maar deze computer, die, die laptop, die is een beetje traag. Ah, oké. Okay. We, we rustig uh, aan. Maar in, inmiddels ben ik er. Ja. En uh, de informatie is voornamelijk in het Engels. En uh, nu moet ik iets bekennen aan de luisteraars. Uh, om bepaalde medische redenen uh, kan ik uh, niet echt goed Engels meer lezen. Oké. Okay. Dat is een probleem. Dus ik kan niet echt helemaal echt uh, wat ik in dat topic zelf uh, heb. Uh, uh, uh, gekopieerd in het Engels uh, uh, duidelijk maken in het Nederlands het um, enige wat ik daar wel even over wil zeggen is uh, ja, het Vaticaan zou in de jaren 50 een tijdmachine hebben uh, daar zou een uh, bepaalde pater zou uh, teruggegaan zijn naar de tijd van Jezus en de kruising hebben meegemaakt oké okay. en de link die ik uh, zelf even legde uh, naar iets wat mij ook weer na aan het hart ligt dat is uh, naar kapitein Rob Mm -hmm. Dat is een, een strip uit de jaren 40-50, die uh, gemaakt is door Piet, de tekenaar Pieter Kuhn mm -hmm. en uh, de schrijver Evert Werkman, destijds bij het uh, parool uh, werkzaam. Okay. In een van die verhalen komt een, uh, uh, een apparaat voor en dat heet het historisch oog. Okay. En, dat, en dat historisch oog, daarmee kon je dus ook terugkijken in de toekomst met behulp van een, van een voorwerp dat uh, min of meer geladen was met energie. Uit die tijd. En, ja. um, daarmee, uh, ja, het is een stripverhaal, dus het is natuurlijk wat, wat fantasierijk. Uh, kapitein Rob, die keert daarmee zelf terug naar die tijd en beleeft daar allerlei avonturen. Maar het frequente ah. is, het is uh, in dezelfde tijd als die Chronovisor van, van het Vaticaan. En uh, ik vraag me dan onwillekeurig weer af van. Uh, uh, heeft die Pieter Kuhn daarvan geweten en uh, wat, wat wist men toen in die tijd? Ik bedoel, er was geen internet, dus men moest op allerlei andere manieren aan informatie komen. Ik vind het tamelijk uniek en uh, je zou kunnen zeggen van nou, er is een bepaalde signalisatie geweest. Uh, uh, dat komt wel vaker voor, bepaalde uitvindingen is de tijd blijkbaar rijp voor en dan wordt dat tegelijkertijd op verschillende plekken gedaan zonder dat men van elkaar op de hoogte is. Ja. Um, dat is misschien in dit geval uh, uh, ook gebeurd, maar uh, stel je de implicaties eens voor, uh, je gaat terug naar het verleden en uh, je gaat kijken daar, uh, van, nou, wat, wat gebeurt daar gebeurt en uh, kun je daar invloed op uitoefenen, is dat mogelijk, ja. uh, dat, dat, zou, uh, dat zou natuurlijk waanzinnig zijn. Um, er wordt over de Nazi-Bel ook beweerd dat dat een tijdmachine was... en dat men daarmee uh, terug in de tijd wilde gaan om uh, uh, Duitsland toch de overwinning te bezorgen. Ja. Dat dat soort gekkigheid. Um, <clears throat> ja. Er zijn meer van die verhalen, dat Pegasus Project, um, waar foto's in staan van, van een jongen... Die, die terug is gegaan naar de tijd van, van de onafhankelijkheidsverklaring. Oh, staat hij niet op, en, op een foto op met Abraham uh, Lincoln? Ja, ja, of die Gettysburg-verklaring, ja. ik, ik ben het even kwijt precies, maar uh, uh, ik vraag me af in hoeverre je de tijd verandert als je dat gaat doen. Je bedoelt uh, uh, de mogelijkheid op onder andere het uh, grootvaderparadox? Uh, nou ja, die grootvaderparadox is, is, is inderdaad uh, vanuit ons perspectief bezien, kun je daar niet omheen. Mm -hmm. maar um, ja, ik, ik heb zelf uh, ja, ik ben een science fiction liefhebber en je leest nog alles wat en uh, dan kom je uit op een gegeven moment uh, bij een theorie van de, de, de parallele universums ja. of, of de, multiversa. de multiversa en um, op het moment dat je teruggaat, en je, stel je gaat terug en je gaat Hitler vermoorden, ik noem maar iets ja. uh, dan krijg je een nieuwe tijdlijn en die nieuwe tijdlijn, die, die kan een hele kal andere kant op gaan, Er kan een volledig andere wereld uit voortkomen ja. alleen op het moment dat jij op dat moment daar bent uh, merk je dat niet maak je deel uit van die wereld en dan weet je niet wat er in een andere tijdlijn gebeurt ja dat, dat vermoeden heb ik oké okay. maar goed het zijn natuurlijk allemaal speculaties we weten het niet maar uh, misschien zitten wij nu wel in een tijdstroom en uh, zaten we gisteren uh, door een bepaalde keuze die we maakten in een andere tijdstroom ja um, je weet het niet <laughs> hoe, hoe kijk jij uh, daar aan uh, Blackbox? Ja, ik zit dus even te kijken bij die uh, Chronovisor, zoals ze dat noemen. Mm -hmm. Waar, was het dat ze zeg maar, dus teruggingen naar het verleden of was het meer dat ze een beeld uh, terug konden halen van het verleden en het event uh, konden bekijken? Dat was mijn uh, grote vraag even. Weet... Nou, met, met die Chronovisor uh, zou het zo zijn geweest dat er inderdaad uh, beelden uh, teruggehaald werden. Dus ja. uh, in dit geval van bijvoorbeeld de kruisiging van Jezus... dat ze daar uh, uh, in beeld bij aanwezig waren. Dus geen invloed konden uitoefenen. Oké, okay, dus puur ah, ja. een pure soort video? Um, ja, min, min of meer wel, zoals ik het begrepen heb althans. Okay. We zien dat andere mensen daar nog iets meer uit kunnen halen... want er staat heel veel informatie, uh, onder andere ook in het topic in het Engels... Uh, ja, waar ik gewoon uh, op dit moment even weinig mee kan. Ehm... Um, maar dat zou wel ja. betekenen, als ze, als ze bij die kruisiging waren, sorry dat ik het even zo abrupt onderbreek, maar dat is dan mijn gedachtegang weer. Dat zou betekenen dat, dat in ieder geval dat deel van de Bijbel, wat gaat over de kruisiging van Jezus, wel degelijk waar zou moeten zijn dan. Ja, ja, waarom zou het niet waar zijn? Oh. Maar er waren natuurlijk in die tijd zoveel profeten en andere figuren die, die, die, die rondwandelden en, en hun, hun uh, ja, laat ik maar zeggen, evangelie uitdroegen. Ja. En uh, toevallig uh, hebben ze van het verhaal van Jezus uh, een, een mooi verhaal gemaakt en, en is dat later eigenlijk een soort van machtsbasis geworden voor het Vaticaan om uh, macht uit te oefenen. Maar uh, um, wat dan met ja, al die andere verhalen over kruisigingen, die nog veel ouder zijn? Ja, natuurlijk. Er zijn veel meer van dit soort verhalen. En er duiken regelmatig duiken er uit grote uh, manuscripten op die weer een heel ander verhaal vertellen. Ja. Um, ja, wij hier in het Westen zijn toevallig opgevoed met, met het christelijk uh, geloof. Als jij ja. in het Midden-Oosten uh, woont, dan uh, heb je, ben je opgegroeid met of op het Joodse geloof of met het, het, het, het uh, Islamitisch geloof. Ja. Uh, als jij in India bent geboren, dan ben je waarschijnlijk boeddhist of, of wat dan ook. Of over, hindoe. Uh, of hindoe, uh, voor mij is, is godsdienst is eigenlijk meer een, een cultuurverhaal. Ik vind dat geen absolute waarheid. Ik, het, het, nee. Je wordt ermee geboren. Je wordt, het is een hokje. Ja, als jij een baby neemt die, die ja? net geboren is, die min of meer blanco is. Uh, en die zou je opvoeden zonder enige godsdienstige uh, kennis of, of, of overdracht of weet ik veel wat. Ja. Dan gelooft zo'n kind niet. Nee, daar, daar ben ik van overtuigd. Geloof ik ook. Het, het, het wordt je opgedrongen. Je leeft in zo'n maatschappij. Uh, hè? Hier in het Westen heb je dan zo'n Judeo-Christelijke uh, uh, maatschappij. Daar groei je in op. Met die ja. normen en waarden groeien je op. Dat is voor jou uh, dat is jouw cultuur. En dat wil helemaal niet zeggen dat dat de juiste cultuur is. Nee, ik bedoel, ik, ik, ik ben gedoopt. <kwijls> uh, Rooms-Katholiek. Ik heb op een Rooms-katholieke basisschool gezeten. Mijn middelbare school was niet uh, religieus. Poorknaatje Kork dus... geweest, Wat zei? Ja, ik heb Korknaad. zelfs in het kinderkoor gezongen, ja. Echt waar jongen. Toen ik uh, zes of zeven was. Maar we hadden geen pedofiele pastoor. Dat was echt een hele relaxte kerel. Pastor Johan. En hij is nu uh, kandidaat aartsbisschop, hij zit tegenwoordig in Emmeloord zo, maar die knakker die gingen altijd met ons voetballen op school. Dat was echt een relaxte gast. En ik heb hem jaren later wel eens geconfronteerd en gevraagd van, maar wat als Satan nu eigenlijk helemaal niet slecht is? En als Lucifer eigenlijk gewoon goed is? En als er een god bestaat, waarom is de wereld vandaag de dag dan zo verrot? En nou, hij was heel eerlijk daarin. Hij zei van, ja, dat zijn ook dingen die ik mezelf wel eens afvraag. En ja, hij weet ook dat ik uh, niet meer geloof op, op een manier uh, zoals me dat uh, aangeleerd is. Ik geloof wel in het feit dat er een oppermachtig alles, weet ik veel, uh, bindend iets is. Maar daar maak ik ook gewoon deel van uit. Net als ieder ander. Snap je? Ja, dus, ja. Het is een energieding. Het heeft te maken met... Ja, het is net als met atomen. Atomen die aan elkaar verbonden zijn, die kun je op kilometers afstand van elkaar beïnvloeden. En dat heeft de wetenschap inmiddels aangetoond. Als je het ene atoom beïnvloedt... gaat het andere atoom... wat way... aan de andere kant van de wereld zit... dat ondergaat hetzelfde. En sterker dus... nog, dat gaat traagheidsloos. Ja. Die onderzoeken zijn inderdaad verricht... Uh, op die manier informatie over te brengen. Het gaat sneller dan het licht. Ja. Het, gaat het gaat acuut. acuut. En dat is, het is... Uh, ik vind dat een heel interessante ontwikkeling. Ja. Uh, ook dat heeft met tijd te maken, trouwens. Wat zei je, Blackbox? Het tagiondeeltje? Ja, inderdaad. Nou ja. Wordt dat uh, daarmee vergeleken? Nou, dat is geloof ik op basis van dit onderzoek, wat ik net benoemde, is dat tagiondeeltje later ontdekt. Oké. Okay. Want uh, zijn er dan ook verschillende soorten lichtsnelheden dan? Of ga ik nog even weer een stap te ver? Hmm, ja, weet ik eigenlijk niet. J Jij, F.V.? E? Nou oh ja, dat, dat, wat ik op school heb geleerd, er is één lichtsnelheid en dat is het maximum, de barrière, daarvoor voorbij kunnen we niet. Okay. Ik ben er eigenlijk van overtuigd, maar dat is absoluut niet wetenschappelijk staafbaar, dat die lichtsnelheid mm -hmm. niet vast ligt. Het is wel zo, ga je kijken naar de snelheid van, van een elektrische stroom in een kabel. Iedereen zegt altijd van, nou ja, je hebt lichtsnelheid en elektriciteit gaat ook met de lichtsnelheid. In een kabel is dat niet waar, daar heb je met een vertragingsfactor te maken. En afhankelijk van de soort kabel is dat een factor 0,6 tot 0,8 ongeveer. Dus iets minder snel dan de lichtsnelheid. Maar het is niet sneller dan de lichtsnelheid. Dat hebben we nog niet bereikt. Een tijdje geleden was er een nieuwsbericht dat de Large Hadron Collider... Um, een aantal nanoseconden sneller dan het licht uh, uh, gewerkt zou hebben. Dat bleek te berusten op een meetfout, helaas. Ja, achteraf... Uh. Uh, waren dat uh, uh, wel het geval geweest, dan was dat uh, absoluut een wetenschappelijke doorbraak geweest. Ja. Maar ik ben niet voor niks een liefhebber van, van series als Star Trek en Stargate, etc. Uh, Warp 5. Ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat wij op zeker moment... Uh, onze uh, natuurlijke barrières, uh, die we eigenlijk zelf hebben opgericht. Die zijn begonnen met Maxwell en Einstein is daar doorgegaan. Uh, dat we die barrières zullen slechten. Dat we daar overheen komen. Dat we een manier vinden om, om sneller te gaan dan het licht. Ik ben ervan overtuigd dat we daar naartoe gaan. Oké. Okay. En uh, welke mogelijkheden dat uh, gaat, uh, gaat opleveren. Eh uh, ja, misschien waren die nazi's al zover met die, met die bel en, en, en, en uh, is die informatie op een gegeven moment met het project Paperclip uh, overgeheveld naar Amerika en zijn ze daar al lang bekend met dit soort zaken. Ja, wie zal het zeggen? Ik denk dat wij daar, uh, ik denk dat, dat een soort kennis is die wij niet snel uh, zullen krijgen. En dat is natuurlijk hetzelfde verhaal met dat project Pegasus waar je uh, een, uh, een heel mooi topic over hebt. Op QFF, doe door jou gestart, meen ik. Ja. Nou, um, ja nou, mijn laptop werkt absoluut tegen, dus ik kan het nu even niet opzoeken, het artikel. Maar, um, wat dacht u nu van een uh, muzikale break? Ja, dan ga ik eventjes uh, wat schermpjes opengooien, dan heb ik dit uh, wat meer bij elkaar allemaal. Ik, ik, ik zat te denken aan uh, Mr. Sandman. Ja, heb, die, Dat vind ik wel zand en tijd. heb ik ook wel iets. Oké. Okay. Nou, mooi. Kijk, uh, want die Duitsers waren ook bezig met een heel interessant uh, project. Uh, project uh, Albaran. Albaran. Albaran, ja. Ja, en dan wouden ze met een vessel die ze dus uh, bouwden. Ja. Zouden ze dus via de leelijn, die dus uh, onze sterren verbindt met uh, Al Aldebaran, uh, gaan, uh, uh, ja, gaan bereizen en daar aan kunnen komen. Daar ga ik even wat over opzoeken. Wacht even. Okay, ik zal man. even lekker muziekje opzetten. Ja. Uh, dat is interessant. Ik, ik stel voor uh, dat wij gaan luisteren naar Mr. Sandman. En dat liedje komt natuurlijk uit uh, de film Back to the Future. Maar ja, zand, en tijd, en zandlopers. Ik vond het een uh, mooi ezelsbruggetje. Geniet ervan. <middels> Mr. Sandman, bring me a dream bum, bum, bum, bum. Make him the cutest that I've ever seen bum, bum, bum, bum. Give him two lips like roses and clover bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over Sandman, I'm so alone bum, bum, bum, bum, bum. Don't have nobody to call my own bum, bum, bum, bum, bum. Please turn on your magic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 Mr. Sandman Yes? Bring us a dream Give him a pair of eyes With a come-hither gleam Give him a lonely heart Like Polly Archie And lots of wavy hair Like Liberace Mr. Sandman Someone to hold Someone to hold Would be so peachy Before we're too old So please turn on Your magic beam Mr. Sam, en, en u bent weer terug bij de negentiende aflevering alweer van de QFF podcast series. Mijn naam is met en aan de andere kant zitten uh, Free Electron en Blackbox. Of niet dan Heren? Hallo. Ja, zeker. Ha, we zijn nou, er allemaal nog. Het is allemaal gelukkig goed gegaan. Uh, ook met de muziek. En uh, nou ja, oh, hopelijk heeft iedereen uh, goed mee kunnen luisteren. Blackbox, heb jij inmiddels gevonden wat je aan het zoeken was? En jij ook, uh, Free Electron? Ik heb wat gevonden. Uh, en, ja, laat uh, uh, Blackbox even zijn verhaal doen, want dat vind ik heel interessant. Want daar wist ik niks van nog eigenlijk. Oké. Zeker dan. Het is dus weer een, een, een, een van die, van die uh, waanzinnige, wazige projecten waar dus die naties ook mee bezig waren. Um, om dus, um, nou ja, om even kort te sluiten. Uh, ze hadden contact met het stelsel Aldebaran mm -hmm. en um, via. Uh, dat lijntje zou er ook informatie uh, over zijn gespeeld. En uh, waren ze dus van plan om een, uh, een, een, een, een, ja, een schip te bouwen. En dan kom je al heel snel weer uh, bij de um, Vimana. Dat zegt uh, ja. sommige mensen ook wel eens wat. Um, dat is dan meer vanuit de oostelijke hoek. Uh, mm -hmm. Veel ouder. Maar... Um, Strong and durable must the body of the Vimana be made. Like a great flying bird of light material. Inside... One must put the Mercury engine. Waar komen we dat nog meer tegen? Mercury. Mercury. Was dat de klokken? Ja, dat komen we bij de klokken tegen. Jij hebt het dus nu over de channelings zeg maar die Maria Oorsits uh, heeft doorgekregen van het toerlijke hè? Ja, inderdaad. Ik zal de link ondertussen ook even in, uh, in de shout gooien. Interessant. En, uh, en, uh, maar dat was dus zeg maar een, uh, een project om. En dan hebben ze, Ik heb de er ooit keer ergens gelezen ja. dat ze dus wouden reizen over de Lee en dat, dat vond ik wel heel erg interessant. Wacht even, wat zeg je? Ja. Uh... Reizen over een leelijn? Ja, inderdaad. Dus niet de leelijnen die we hier op Moeder Aarde hebben, maar de leelijnen die bestaan uh, tussen de sterren. Oké, okay. interessant. En, uh, ja, heel interessant om uit te zoeken. En, uh, je, ja, verschillende dingen kunnen we weer uh, samenpakken, uh, samen want uh, die, die Mercury-engine. Uh, Mm -hmm. Daar waren ze volgens mij ook mee bezig, met die klokken. Waar ontzettend veel... Uh, beste mensen die daarmee bezig waren... Uh, het loodje legden. Um, door, de, door, de, door de heftige straling... neem ik. En, um, ik heb het hier uh, voor me, die klokken. Ja. En, uh, maar ja, ze waren dus... Bezig, ja, ook weer een van die, van die projecten... van de nazi's... Te, om, om, uh, in binnen afzienlijke tijd. Dus, want uh, kijk... 68 lichtjaar is die, is die ster weg... Ja, dat is natuurlijk niet te doen. Dan, nee. dan, dan moet je al generaties meenemen aan boord om uh, die tijd uh, te kunnen overbruggen. Dus, ja, tenzij uh, je sneller gaat dan het licht, hè? Ja, en dan zat ik even weer te denken van, ja, wat, wat, wat zou die leleen daarmee dan uh, um, ja, zijn ding kunnen doen? Waarom Goed. staan hundeberden op leeknooppunten? Just saying, hoor. Ja, ja ik, zit, ik zit nu weer even te denken aan uh, een paar topics die uh, de DK geopend heeft uh, over het uh, Electric Universe. Mm -hmm. En uh, laat ik een parallel trekken. Neem uh, bliksem op aarde. Ja. Uh, wat wij zien als bliksem, dat is uh, een, een, een, een lichtstraal die naar beneden gaat. Ontlading. Maar voordat, voordat dat gebeurd is, is er eigenlijk al een, uh, een, een, een lading uh, van de grond naar boven gegaan. En uh, dat zou je kunnen zien als een soort uh, uh, baanbreker, uh, een, een, een, uh, uh, een soort geleidingsstraal, zeg maar, waardoor die bliksem dus naar beneden gaat. Ja. En zo zou je misschien ook door het heelal kunnen reizen. Inderdaad, de leilijnen die je op de aarde hebt, ja, die, die, die bevinden zich ook uh, in de kosmos. Uh, tussen de planeten, maar ook interplanetair, maar ook, ook interstellair. En ik, ik zou me zo voor kunnen stellen dat je via zo'n lijn inderdaad als een soort tramverbinding, uh, tussen, zeg maar, uh, Sol, de zon, uh, bijvoorbeeld naar Aldebaran kan gaan, of naar een andere ster. Het, het ik, was ik kan me daar wel eens bij voorstellen. Blade, uh, we gaan er niet nu naar luisteren, maar ik heb hem al wel vast klaargezet als volgende liedje voor straks. Uh, er is een liedje van de Rolling Stones, dat heet 2000 Light Years From Home, en volgens Blade is dat de exacte afstand naar Aldebaran. Heel goed mogelijk. Dus, oh, okay, interessant. ik heb het niet nagemeten, maar het zou kunnen. Nee, zormelijk meetlinde heb ik ook niet. Nee, ja, goed. Maar er zijn toch wetenschappers die dat ongetwijfeld aan de hand van uh, kaarten van ons universum vast kunnen stellen. Wat bij lichtsnelheid de afstand zou zijn naar een uh, bepaald sterrenstelsel. Ja, dat afstand is natuurlijk niet afhankelijk van welke snelheid je reist. Maar uh, uiteraard is dat wetenschappelijk vastgesteld op welke afstand die sterren staan. Dat is, uh, is puur een natuurkunde, daar kun je niet omheen, dat is, uh, dat, dat is heel duidelijk. Alleen wat die wetenschappers, wat onze rolstoelers dus uh, absoluut niet uh, uh, willen en aan willen, dat is dat electric universe. Mm -hmm. En um, electric universe, dat omvat heel veel, dat omvat bijvoorbeeld ook inderdaad de mogelijkheid om sneller dan het licht te reizen. En uh, in dat verband, uh, dat is ook weer even een zijsprong, de Russen die hebben ooit uh, experimenten ondernomen met telepaten. Daar heb ik wel eens wat over gelezen en gezien inderdaad. Ja, het is namelijk zo, kijk, een radiosignaal in vacuüm in, uh, uh, in de ruimte uh, reist ook niet sneller dan het licht. Oké. Okay. Dat, uh, dat, dat is een natuurkundige gegeven. Alleen, het schijnt dat telepaten op grote afstand wel ja. traagheidsloos met elkaar kunnen communiceren. Oké. Okay. En die Russen die hebben daar experimenten mee gedaan. Daar is niet zo heel veel over bekend. Ik zal het eens opzoeken en als ik het kan vinden, gooi ik het dan in een topic. Tof. Maar um, uh, op dezelfde manier zou bijvoorbeeld uh, die channeling kunnen werken. Um, er wordt dus beweerd inderdaad dat in dat toerlijk gezelschap uh, uh, dat daar mediums uh, aan deelnamen. Ja. En daarvan uh, hadden we net al over die uh, Maria Orsic. <kwijls> die, uh, die zou uh, contact hebben gehad met, met wezens. Uh, um, ik dacht. Uh, hoe heet dat nou daar, die, die hoek? Pleiade? Uh, die een, een flink aantal uh, lichtjaar weg. Pleiade en, misschien? En dat, uh, dat zou, uh, ja, de Pleiade geloof ik, ja. Dat zou volkomen traagheidsloos uh, plaats hebben gevonden. Mm -hmm. En uh, als dat inderdaad op een soort telepathie berust, ja, dan, dan, dan moet dat kunnen. En als dat zo is, dan zou je in de geest, zou je traagheidsloos, dus eigenlijk gewoon uh, uh, allerlei afstanden af kunnen leggen. En dat impliceert ook weer, omdat tijd en plaats samenhangen, dat heeft Einstein weer uitgeknobbeld, dat je ook in de tijd zou kunnen reizen. Ja. Maar, waarom niet? Maar had Einstein eigenlijk wel gelijk? Ik heb daar zo mijn twijfels ja, over. Nou, dat, is, dat is, die, die, die vraag is, is te simpel. Um, natuurlijk had Einstein gelijk in een aantal dingen. Ik denk ook dat Einstein een aantal dingen... Uh, maar zijn relativiteitstheorie... Het MC kwadraat, dat klopt gewoon niet als je er heel goed over nadenkt. Nou, het, het, het klopt wel binnen ons, het, het natuurkundig model wat wij hebben opgesteld, klopt het volkomen. Ja, Alleen, maar... uh, het natuurkundig model, het, het woord zegt het al, een model is een model. En mm -hmm. het is niet uh, de werkelijkheid. Gebaseerd op wat we toen wisten. Ja, gebaseerd op wat ik toen wist, gebaseerd op waarnemingen. En, um, uh, ja, misschien uh, weet ik niet genoeg. Dat, dat, uh, ik weet het wel zeker dat ik niet genoeg weet. Mm -hmm. Maar ik, ik twijfel aan, aan sommige modellen. Oké. Okay. En uh, daar ben ik niet de enige in. Er zijn regelmatig uh, wetenschappelijke onderzoeken die uh, bepaalde dingen die vast stonden weer onderuit haalden. En dan weer met iets nieuws komen. Denk maar aan zwarte gaten, et cetera. Ja. Uh, um, ja, ik, ik, ik, hoe meer ik leer, hoe meer ik weet, hoe meer ik eigenlijk begin te twijfelen en te denken van ja, maar eigenlijk staat er helemaal niks vast. Oké. Okay. en Blackbox. Uh, oh, sorry. Ja, ja. wat? Oh, nee, nee, ik was even benieuwd naar nou, Blackbox-visie op dit verhaal, zeg maar. Ja, dat EMC-kwadraat, is dat dan niet ge zeg maar meer gebaseerd op een deeltje wat dus stilstaat? Hoe bedoel je? Uh, nou, uh, het deeltje wat bestaat in, in, in, in de huidige vorm, maar... Um, ja, alles beweegt, alles trilt en alles heeft een spin. En die spin die zit dan dus niet in dat E is mc-kwadraat. Tenminste, dat heb ik dan zo begrepen. Ja, nee, nee, het, dat, Dan heb klopt. je het over informatie. Uh, e is mc-kwadraat, dat, dat vertelt eigenlijk iets over de hoeveelheid energie die een bepaalde massa kan genereren. He, dus de E van energie, de M van massa, de C is de lichtsnelheid en die in het kwadraat. Uh, meer vertelt die voor me niet. Het, en ja, die formule die, die voldoet in het model wat wij hanteren. Alleen, uh, um, uh, ja, is het model wel volledig? Dat is ah, de vraag echt, die ja. ik me stel. Oké. Okay. En toen was het stil. Nee, ja, ja, dus stil, stil valt het nooit in, uh, <laughs> in de QFF-podcast. Maar misschien ben, is dit... Uh, ik ben ja? gelukkig geen wetenschapper. Nee, dus, het, ik, ik ben wel schetenwapper. Nee, nee, ik lees ook graag van alles. <laughs> en niet uh, één ding of zo, dus... Ja. Sowieso, wetenschap is een soort nieuw geloof aan het worden. Of, of, nou, dat is het niet aan het worden. Dat was het al, al, al heel lang inderdaad. Juist. En, um, ik denk zelfs dat een heleboel kennis, uh, van een heel klein beetje, dat dat uh, ook wel degelijk de boel kan blokkeren. Dat je niet meer openstaat voor alternatieven. En ja. iemand, als, iemand als Tesla, ja, dat vind ik veel meer een, een uh, universeel genie. En uh, het is heel jammer dat uh, alles wat hij wist en wat hij deed, dat daar, uh, dat eigenlijk is dat mee zijn grap ingegaan. Alhoewel ik ervan overtuigd ben dat de Amerikaanse regering wel degelijk uh, die kennis heeft. En ook gebruikt. Ja, dat moet daar zo. Absoluut. Uh. Het, het, ik, als, als ik zeg maar wetenschappers, algemeen uh, eh, gerespecteerde wetenschappers op tv... Hoor of zie praten of dan denk ik echt van waar is die lachballer? Want, uh, uh, snap je? Elke realiteitszin ontgaat de meeste van deze mensen die op tv maar gewoon hun wetenschap verkondigen alsof het gewoon waarheid is. Hetzelfde trouwens met de uh, religieuze mensen van kerken en... en, en uh, Snap je wat ik bedoel? Het is, ja, het is ja, daarom frustrerend. Daarom is, is, is er weinig verschil tussen geloof en wetenschap in die zin. En Het, het, het grappige is, ik, ik weet niet of het Einstein was die dat gezegd heeft, of, of, of een andere uit die wereld. Mm -hmm. Maar die heeft gezegd, wij wetenschappers zijn, zijn een berg aan het beklimmen en dan, dan kom je boven en dan zit God daar. Dat vond ik wel een hele mooie uitspraak. Het, ja. Uh, uh, ja. Het, is, uh, alleen, ja, het zou weer impliceren dat wij uiteindelijk uh, op zoek zijn naar, naar, uh, naar God. Dat alle wetenschap daarop uitkomt. En dat is dan weer iets wat mij tegen de haren instrijkt. Ik ben ervan overtuigd dat wij allemaal God zijn. En, en dat wij, uh, als we maar willen, uh, elk niveau kunnen bereiken wat we maar willen. We zijn allemaal van de echte Illuminati. Um, nou... Dit keer moet ik een sanitaire break houden Wat dachten jullie uh, van Het liedje van Blade in de tussentijd Doe, Doe maar, ga ik maar even een bakje thee maken Nou goed, ja. uh, mensen Jullie gaan luisteren naar 2000 Light Years from Home van de Rolling Stones Oh, dat is wel de verkeerde Zo Nu moet het goed gaan Veel luisterplezier, tot zometeen Tot zometeen Stones met 2000 Light Years From Home Van het album Their Satanic Majesty's Request Een plaatje die ik zelf in mijn collectie heb En daar ben ik maar wat fier op uh, Zijn jullie er nog, uh, Free Electron en uh, Black Box? Ah. <laughs> Schakje je <schokje, baffel> best <laughs> Nee hoor, ik dacht al, die is er weg bij een microfoon en die horen mij nu vragen of ik er ben. Oh, Nee hoor, we hangen nog. En Free Electron? Ja, ik ben er ook. Ik, er kwam even iemand binnen hier, dus dat, oh. uh, maar het is goed. <laughs> Another catfight coming up? Of, uh... Nee, nee, nee. Even iemand die uh, even kon kijken of hier alles goed was. Uh, ah, Oké. Okay. Dat en zou je altijd zien. Midden in een radio uitzending gebeurt dat soort dingen. Dat Gebeuren gebeurt altijd nooit als je gewoon dingen. thuis bent. ja zingende studenten, uh, blaffende honden, toen ik in Suriname was. En vandaag ben ik aangekomen op mijn vakantiebestemming in Groningen. De, de komende podcasts zullen uh, uh, ja, door mij gedaan worden vanuit het uh, prachtige Groningen, de Pride of the North, de, de mooiste stad van Noord-Nederland, de metropool van het noorden. Er gaat dus, niets boven Groningen, behalve Delfzijl dan. Maar... Nou, ja, ja, maar het ligt ook in de provincie Groningen, geloof ik. Ja, oké, okay, op die manier. Um, maar goed, back to the future of back to time of alles wat tijdsgerelateerd gerelateerd is. We hadden het net al even over die klokken. En ik had die pagina even aangeklikt, maar dat is een wonderbaarlijk verhaal. Dat die Duitsers met een tijdreizende klok in de weer zijn geweest. Even kijken hoor, ik heb mijn pakken er ook bij ik kan het linkje voor het gemak wel even snel in de shout dumpen... voor de mensen die uh, mee willen luisteren waarover het gaat. Hij ja. staat nu in de shout. En het laptop die werkt gewoon niet goed mee, dat is, nou, is waar. Ik, ik kan wel even snel oh, een stukje ja. voorlezen. Um, ja, vandaag goed. ook wat aandacht voor iets... waar ik me al een aantal dagen in aan het verdiepen ben. Die klokken, de bel, the bel. Dat is project Lantenne Träger, de lantaan, project Kronos of project Kronos... Het duurste project dat de moffen in de Tweede Wereldoorlog onder hun hoede hadden en waar, eh, waarover eigenlijk niet veel meer bekend is dan wat vage aannames en spannende gedachtengangen over dat wat ooit mogelijk een tijdreisproject van Hitler en zijn nazi geweest zou kunnen zijn. Die klokken is op het internet een veelbesproken verhaal waarover wij dus vrij weinig echte feiten bekend zijn. En ondanks dat wil ik toch proberen uit te leggen waar het hier om gaat. Die klokken, Mofrikaans voor de bel of de klok, was een vermeend wetenschappelijk en technologisch apparaat slash project van de nazi's. De nazi's koesterden die klokken volgens de overlevering van dit verhaal als geheim wapen of ook wel als woenderwaffen. Die klokken wordt voor het eerst beschreven door de Poolse journalist Igor Witkowski. In een later stadium werd het verhaal gepopulariseerd door de militaire journalist en schrijver Nick Cook. In de jaren daarna waren het de schrijvers als Joseph P. Farrell en een aantal anderen die het project associeerden met het nazi-occultisme en... De anti-zwaartekracht en vrije energietechnieken die door de Duitsers zouden zijn ontwikkeld. Mainstream journalisten en figuren uit de marge van de wetenschappelijke media, zoals de voormalige lucht- en ruimtevaartwetenschapper David Mira, uiten vaak nadrukkelijk hun sceptische houding met betrekking tot de twijfel die ze hebben over het feit of die klokken ooit echt bestaan zou hebben. Claims over het bestaan van het project vinden hun oorsprong in de werken van Igor Witkowski, zijn broek prada O oh, wonderwaffen de waarheid over het wonderwapen, herdrukt in het Duits als die waarheid over die Wunderwaffe, verwijst naar het project als de Nazi-bel. Witkowski schreef dat hij voor het eerst op het spoor van die klokken was gekomen nadat hij verslagen in transcripties uh, van een verhoor van de voormalige Nazi-SS-officier Jacob Spornberg had gelezen en bestudeerd. Volgens Witkowski kreeg hij de transcripties en verslagen in augustus 1997 van een voormalige medewerker van de Poolse geheime dienst die anoniem wenst te blijven. Witkowski stelt dat hij alleen mocht kijken naar de transcripties en verslagen en dat het niet was toegestaan om kopieën te maken. Hoewel er geen enkele vorm van bewijs bestaat dat het verhaal van uh, Witkowski kan onderbouwen, bereikte het verhaal een veel groter publiek, dan aanvankelijk verwacht. Zo bereikte het verhaal over die glokken dus ook de Britse schrijver Nick Cook die zijn eigen speculaties gewoon heeft toegevoegd aan het verhaal dat Witkowski reeds schreef. Het boek dat Nick Cook schreef heet The Hunt for Zero Point. Nou, jaren, jaren, jaren. Het verhaal gaat heel lang door. Ik zou de mensen die uh, geïnteresseerd zijn geraakt willen aanraden, kijk even op QFF. Uh, het topic heet uh, Die Glokken en dat gaat dus over de Duitse wonderwapen. Uh, wat ja, is, is jullie dan, uh... visie? Op dit er staat een hoop, een hoop informatie extra bij. Dan mm -hmm. uh, krijgen we ook wat Blackbox net al zegt, uh, dat Xerum 525, mm -hmm. hè, dat, dat, dat is een bepaald bewerkt radioactief kwik. Het ja. zou dan in de tegengestelde richting uh, uh, met een enorme snelheid uh, langs de wand uh, geslingerd worden, waardoor uh, het ding sowieso uh, de zwaartekracht op zou heffen mm -hmm. en ook uh, in de tijd zou kunnen reizen. En het grappige is, dat is dan een stukje verder naar beneden, daar uh, plaatst uh, Toxopeus een plaatje ja. van uh, een soort landingsgestel, ja, van, ik zie uh, waar die klokken dan uh, op gestaan zouden hebben. Mm -hmm. uh, dat is later is dat weer ontkracht, en dat heb ik gepost, uh, ja. dat is dan nog weer even een stukje verder naar beneden. Oké, okay. uh, onderop van een kantoor. Want wat zou het namelijk zijn? Het zou niet een landingsgestel zijn, maar het zou een... Uh, uh, die hedge, uh, uh, het zou een onderbouw zijn van een koeltoren. En ja, als je uh, dat zou ik ook zo. Ja, het is, het is in Polen. En als je dan uh, verderop in Polen gaat kijken, dan zie je daar ook inderdaad koeltorens van energiecentrales die dezelfde onderbouw hebben. Oké. Okay. Dat is dan wel weer grappig. Uh, het wordt dan weer, uh, de debunk wordt weer gedebunked. Uh, op een andere manier is dat ook weer een, een, een, een uh, website, uh, gitzadadstar.nl. De okay. Nazi Henge, a cooling tower or not? Um, ja, weet je, het is, het, is het is allemaal 70, 80 jaar geleden en, en uh, een heleboel weten we niet meer. Um, er zijn ontzettend veel boeken over geschreven. Uh, het zou een tijdreismachine zijn, het zou een UFO zijn. Um, het is zo dat in 1962 is er in Amerika, uh, in Keksburg, is er uh, een toestel neergestort, wat uh, uh, ook leek op een Glocker. Okay. Die uh, dezelfde belvorm en die zelfs dezelfde uh, markeringen had aan de zijkant, uh, occulte tekens, et cetera. Interessant. Uh, het zou weer kunnen wijzen op uh, het feit dat de Amerikanen via operatie Paperclip uh, een hoop informatie uh, uit Duitsland hebben meegenomen en daar zelf mee aan de slag zijn gegaan. Uh, daar hebben we het in een vorige podcast al eens over gehad. Um, ja, het zijn speculaties uh, het is allemaal mogelijk, je kunt alle kanten op en je kunt voor elke speculatie kun je wel een stuk bewijs vinden dat is eigenlijk uh, het irritante ik vind het zelf wel heel interessant uh, ik weet alleen nog steeds niet wat ik daarvan moet denken en uh, Blackbox wat, wat denk nou, jij daar eigenlijk uh, van? Uh, wat ik wel interessant vind is de vorm mm -hmm. uh, de bel zelf maar er wordt ook verwezen van. Ja, inderdaad het ziet eruit als een uh, als ja, een, een belklok die gebruikt wordt in kerken, ja. en um, naar mijn weten zitten er sowieso akkoorden uh, verwoven in, uh, in een bel, het is dus nooit één toon, zijn, uh, vaak uh, drie tonen die tegelijkertijd worden aangeslagen. Ja. En, um, dat vind ik dan wel weer interessant, want dan kom je toch weer een beetje weer bij vibratie en trilling uit, en het doet me denken aan een uh, uh, uh, verhaal uh, uit de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, moet ik even denken aan, volgens mij is dat de sint Pieter in Londen. Oké. Okay. Uh, maar ja, uh, je weet als, het, uh, né, als die, die, die vliegtuigen hier aankomen om bommen te droppen, dan gaan die uh, bellen loeien. Ja. En uh, echt werkelijk waar alles eromheen is platgebombardeerd, behalve die, uh, die kerk die staat nog, die kathedraal. Hmm. Ja, en dat er zijn is niet meerdere, alleen daar. Dat, dat, uh, uh, dat is op meer plaatsen. Maar, uh, het is ook in Duitsland. In, uh, die dus uh, tijdens die aanvallen werden, werden zeg maar, uh, ja, door het leunen van de klok. Uh, ja, dat dus die, die, die, die, die uh, bommetjes er net naast vielen. Dus, en dat vind ik wel weer interessant. Het is grappig waar... dat je dat zegt, Blackbox, want het is niet alleen in Londen het geval, maar het is ook in Duitsland het geval. Heel veel kerken en kloosters, et cetera, die zijn ja. gespaard gebleven voor de bommen van de geallieerden. Ja, dat, ja is, dat is heel inderdaad. opvallend. Ze Zal dat misschien uh, te maken hebben met dat ook het Vaticaan een financierende rol gekend heeft. In, nou, aan, aan zowel de kant van de geallieerden als ook aan de kant van de Teutonen, de Duitsers. Nou, als je uh, don't get me started daarover. Uh, mm -hmm. Iemand die oh, daar ook okay, heel veel ja. over weet is, is uh, ons medelid Bleed. Ja. Um, die is daar erg goed mee op de hoogte. Voor wat ik ervan weet, uh, dat is um, uh, dat het Vaticaan inderdaad een hele dikke vinger in de pap had uh, aan beide kanten. Maar er ook verantwoordelijk voor was dat uh, een groot aantal SS'ers heeft kunnen ontsnappen. Uit ja. Duitsland, via uh, Zwitserland naar uh, Zuid-Amerika en misschien ook wel naar Antarctica. Dat is dat wat Zwabenland verhaal ja. uh, is er ook een topic over. Um, het Vaticaan zorgde voor paspoorten, het Vaticaan zorgde voor onderdak uh, van SS'ers, hoewel ze uh, in principe dus neutraal waren. Um, en als je verder gaat kijken, uh, breder dan alleen dit, dan zie je dat het Vaticaan eigenlijk overal wel uh, achter zit. Um, ja, dat, dat is, als je het nou over, over uh, evil uh, Illuminati hebt, dan heb je het wel over het Vaticaan, denk ik. Uh, illuminati in de verkeerde zin van het woord dan. Ja, waarvan mensen denken dat zij zeg maar de Illuminati zijn. Maar ja, eigenlijk ja, ja. gewoon het Vaticaan. Precies. Wij doen natuurlijk alle best, uh, al ons best om dat uit te leggen hoe het nou werkelijk in elkaar zit. Maar dit is... Uh, ik bedoel, niemand kan eromheen dat wij... Ik, wij zijn de echte illuminatie. Punt. Klaar. Uit. Oversluiten. Gewoon de verlichte mensen. Juist. Inderdaad. Ik het zo'n bijnaam hebben, dat Illuminati. Ja, maar ik, ik ontkracht het graag. Ik wil graag mensen erop wijzen dat... Adam Wijshaupt zijn clipje ophield te bestaan omdat er gebrek aan belangstelling was. De clip is opgeheven en door een aantal schrijvers in de jaren zeventig in een leuk boek verstopt. De Illuminati Trilogie. Dat boek heb ik meermaals gelezen. Het is dus het boek van het um, bekende woord Vnoord. Ja. Um, eh, ik zou iedereen aanraden oh, lees dat boek, want dan, dan kom je erachter dat het allemaal een beetje anders zit dan veel complotwebsites en uh, conspiracy websites jullie willen doen laten geloven maar dat is mijn visie en ik sta ook altijd open voor uh, de visie van anderen dus ja, wellicht moet je eens in mijn visie duiken nou, ik denk dat de meeste opkeur het wel weten ja, ik denk het wel, maar goed uh, wij als echte illuminatie kunnen natuurlijk ook gewoon tijdreizen, maar dan in onze dromen. Oh ja. Want astraal dromen kun je feitelijk, als je het heel omslachtig wil gaan beschrijven, ook, nou ja, het is eigenlijk ook een vorm van tijdreizen. Nou ja, tijd, uh, niet alleen tijd, maar je kunt ook in de werkelijkheid reizen. Je komt in een, in een wereld terecht, zeg maar, die je in principe zelf uh, schept. Of misschien is het wel een alternatieve realiteit. Wie zal het zeggen? Ja. Dat uh, er is zoveel mogelijk. En de geest is zo ontzettend krachtig. Ja. Um, alleen iets waar ik nog even op terug wil komen. En dat kom je in alle tijdreisverhalen terug. Uh, op welke manier het dan ook gedaan wordt. Ja. Dat is dat je in feite alleen terug kunt in de tijd. En niet naar de toekomst. En dat, uh, ik heb dat wel eens beschreven. Naar mijn idee uh, is daar ook wel een reden voor. Dat is namelijk het verleden ligt vast. Als okay. jij terugreist naar het verleden, dan kun je dat uh, uh, bekijken. Je kunt daar getuige van zijn, maar je kunt niets veranderen. Maar de toekomst ligt niet vast. Want de toekomst die, uh, uh, die is afhankelijk van, van een beslissing die jij nu neemt. Als ik nu naar buiten loop en ik loop onder een bus, mm -hmm. dan is dat een andere toekomst dan dat ik nu op een stoeltje blijf zitten. En dan gebeurt het dus niet. Ja, dus ja okay. dat, dat zijn, dat, Om maar even heel simpel te stellen, dat zijn twee sporen die het uh, uh, op kan. Maar in principe geldt het voor elke beslissing die jij neemt... en niet alleen jij, maar elk medemens... Uh, dus er zijn miljarden, maal miljarden, maal miljarden... Uh, mogelijke toekomsten. The en daarom is de butterfly niet te voorspellen. Effect. Toch? Ja, ja, ja maar de toekomst is daarom, effect. naar mijn idee, niet te voorspellen. Ja. Het is een hele mooie film trouwens, de Butterfly Effect. En er zijn er wel drie van, geloof ik. Ja, maar dat, dat, dat ene specifieke deel dat is heel mooi. Dat, dan zie je al die lijnen, die, die levenslopen van al die mensen door hun eigen beslissingen, bij elkaar komen. Dus ja, want elke beslissing, wat je zegt net, uh, Free Electron, uh, tenminste, ik denk daar net zo over, ik weet niet hoe jij erover denkt, Blackbox, maar elke beslissing die je neemt, heeft weer uh, andere beslissingen als gevolg. Doe me denken aan de film Mr. Nobody. Mr. Nobody. Vertel. Kennen jullie die Ik niet. Nou, je gaat dan... Uh... In terug uh, naar, in het verleden, maar naar jezelf. En je had het net over keus. En, mm -hmm. uh, alles is, ja, alle keuzes die je in het verleden hebt gemaakt, uh, heeft geleid tot het punt van hier. Dat je dus hier nu bent. Ja. En, uh, waar je dan ook bent of wat je ook bent. Result resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst, maar beslissingen uit het verleden bepalen nee. indirect wel je toekomst. Ja, en dan uh, de film Mr. Nobody. Uh, Even, ja, even heel kort, hè? hij gaat terug naar zijn eigen ik in mm -hmm. het verleden mm -hmm. en uh, hij maakt een andere keus. En, hij, en het gaat zo ver terug dat hij dus een echt heel belangrijke keus maakt uh, voor zichzelf. En dat is een keus dat hij geen keus maakt. En vervolgens uh, vervalt dan de hele realiteit om de oude beste man heen en um, zegt hij van, ah, the young one knows. En dan... Uh, komt het helemaal weer terug uh, naar dat ene moment uh, keus uh, in het verleden. Die je ooit okay. voor jezelf hebt gemaakt. Dus de Matrix flik dus, het in elkaar, zeg maar. Ja, dus eigenlijk ga je dus op, op, op één keusmoment ga je alle mogelijkheden na, dat je dus die tijd hebt. Dus, er zijn wat meerdere films van, volgens mij. Maar Mr. Nobody is, uh, is voor mij een heel mooi voorbeeld daarvan. Die ga ik opzoeken, Mr. Nobody. Dat, dat lijkt ja. me een uh, vette film. Ik wil daar nog iets aan toevoegen. En, doe doe uh, je ding, vooral. Dat dat is dat, uh, je hoort mensen wel eens zeggen van ja, als ik toen uh, dat en dat, die keuze had gemaakt, dan was het heel anders gelopen en dan was het beter geweest, blablabla. Bla bla. Ik geloof daar niet in. Ik, ik geloof erin, een keuze uh, is niet goed of fout, een keuze is. Je maakt een keuze en op dat pad ga je verder. En uh, dat kan niet slecht zijn of goed, daar kun je geen oordeel aan hangen. Een keuze is en, en that's it. Ja. Dat, is mijn, dat is mijn mening. Ja, nou ja, dat is ook wel zo. Maar een keuze is natuurlijk altijd uh, bepaald door je intenties en hoe je in het leven staat. Ik, ik lees trouwens ondertussen, dat wil ik even uh, benoemen: Combi, uh, broeder Combinius, onze monnik, die echter duizenden topics handmatig heeft over zitten kloppen op QFF. Waar, waar ik hem persoonlijk echt nog steeds ontelbaar dankbaarheid voor ja, verschuldigd Combi ben. Is, is, is vreselijk. Uh, Oeh, ja. Maar hij post net iets over mini-combi. Volgens mini-combi, dat betekent dat combi, stiekem met mini-combi's te luisteren naar deze tijd-podcast. Uh, de negentiende podcast. En, ja, wat mooi hè? Ja, en volgens mini-combi kan iedereen tijd reizen. Je stapt gewoon op een vliegtuig en je zorgt dat je tegen de tijd in vliegt en dus ergens vroeger aankomt. En klaar. En feitelijk. Heeft hij daar natuurlijk een puntje. Als kind dacht ik ook. van Als je in een space shuttle om de aarde heel snel rondjes gaat vliegen tegen de draairichting van de aarde in. Dan kom je eerder. Eh, snap je in de tijd uit. Die logica snap ik wel. Ik snap de logica ook. Ik, ik, heb er alleen, uh, ik denk daar toch iets anders over. Um, want dan kom je uit bij het, feit, uh, bij, bij, bij het idee van wat is tijd um, mm -hmm. en uh, dan moet ik altijd denken aan wat uh, mijn vrouw zei die heeft een tijdje in coma gelegen, die kwam bij en die zegt in mijn coma heb ik uh, iets meegemaakt er was een man die mij vertelde uh, tijd, er is geen tijd, jullie maken tijd en naar mijn idee is dat toch zo uh, wij, wij maken tijd, wij verzinnen tijd wij hebben tijd nodig om, om te kunnen leven Alleen als jij uh, uh, echt uh, heel bewust gaat leven, zeg maar, dan leef je in het nu. Hmm. Er is niets anders dan nu. Er is geen toekomst, er is geen verleden, er is nu. Nou, Op dit moment. Het, nou, nu, het hier. leef je. Ik, ik zeg altijd hier. Ik, hier het komt hier, en, hier en, nu. en nu. Maar ja, het is inderdaad hier en nu. Maar gewoon het hier. Het hier. Eigenlijk zouden ze dat in de taal, dus in het woordenboek, moeten veranderen. Het hier. Snokken? Ja, en nou dan kom je op taal uit en taal, ja, is, staal taal is, is ook natuurlijk. een matrix. Het uh, uh, kost ook tijd. Ja, het kost heel veel tijd. En uh, die beelden die op je netvlies vallen, uh, voordat het een beeldje heeft gevallen, ja, kost ook tijd. Mm -hmm. ook, ook hoe minimaal dan ook, maar het is, ja, volgens ja, mij inzien hang je gewoon, zeg maar, onbewust een beetje in het verleden. en moet je meer bewust in het nu zijn. Nou, dat is zonder meer een feit. Maar ik kom dan even terug op wat Minicombi zegt. Um, je stapt in het vliegtuig en je gaat inderdaad... je vliegt naar Amerika. Daar is het 6, 7 uur vroeger. Uh, alleen uh, die uren, die hebben wij bedacht. Ja. Ja, het zijn nog steeds tijdzones. Die, die, het zijn tijdzones, die hebben wij bedacht. En die tijd is nog steeds hetzelfde. Alleen wat? ja, daar schijnt de zon nog en hier is het dan wel donker. Dat is ook het rare van dat ik nu in Groningen ben, in Nederland. Dat de zon, die gaat hier... Het hele jaar door, op andere tijden, op en onder. In, uh, op Sint Maarten gaat de zon het hele jaar door, omdat het vlak bij de of relatief dicht bij de Evenaar ligt, gaat de zon altijd s morgens vroeg rond een uur of zes op. En altijd s'avonds rond een uur of zes, half zeven weer onder. Dat is saai, hè? Dat is helemaal niet saai. Dat is heel fijn. Wow. Dat is heel lekker om je leven zo te leven. Dan is het donker. Dus avond. Maar je bent toch lekker moe van de zon en van het weer. En dan... Ja, je bent, ook niet be en je bent ook niet bezig met de winter of zo. Dus nee. ja, ik nou, snap het ook wel. Waarom ze eigenlijk dan uh, ja, dat tijd hun dat is uh, een hele andere belevering dan uh, wij Nederlanders. Ja. Ja, ze leven daar meer in het nu. Zo ja. simpel is het. So, nou, <laughs> Precies zo so ja. is het. Je leeft, ja. uh, je spreekt bijvoorbeeld vaak niet af. Als ik met iemand afspreek, dan zeg ik niet van nou, ik zie je om drie uur uh, in Front Street. Nee. nee dan zeg ik I see you in the afternoon, man. See you around uh, somewhere there. En dan, zo spreek je met elkaar af. That's it. Of je spreekt in een bar af, maar een tijd, dat noem je niet. Begin van de avond. Of als het donker wordt. Of, Snap je? Ja, dat is ook veel relaxter. En dat vind ik wel nog steeds, als ik in Nederland ben, stresst mij dat. Die, die, die, ja, ja, dat. die westerse tik om... Alles maar in een hokje van de tijdsgeest te drukken. Hebben jullie dat niet? Dat, dat, dat, dat, tenminste, ja, jullie zijn ook vrije geesten. Ik, ik, ik, ik begrijp je volkomen en ik heb het geluk dat ik uh, uit de red race ben. Ik uh, ben arbeidsongeschikt, ik hoef niet meer te werken. En ik doe mijn eigen ding en ik, ik probeer zoveel mogelijk in het nu te leven. En dat uh, gaat mij heel goed af, moet ik zeggen. Ik vind dat een veel natuurlijker iets dan al die stress van uh, om acht uur op en naar je werk rennen en om dan vijf uur weer thuis en eten, et cetera. Ja. Ik nou, vind dat helemaal niks. Ik heb dat nooit iets gevonden. En, uh, ik snap je helemaal. Ik, ik, ik ja. vind vooral de druk vanuit um, de maatschappij in Nederland heel anders. De, um, de, de, de verwachtingspatronen van mensen. Ja, het gaat, ja, gaat wel het heel snel om. om. Dat is meer of meer hun probleem, hè? Het is toch niet jouw probleem? Nee. Wat zei jij trouwens, Blackbox? Nou ja, het, het, ik, heb, ik heb het zo, ook zo vaak meegemaakt dat je dus gewoon een uh, hele langere tijd in het buitenland zit. En dan kom je terug. En dat je dan inderdaad, uh, je bent geland en je stapt op de snelweg. Mm -hmm. En nou, je zit eerst even wat gebeurt hier toch allemaal weer, joh? Dat, dat gejaagde, dat. Uh, dat uh, ja, dat is zo anders hier. En, uh, nou. Ik kan me heel goed voorstellen waarom Dolle Inland op zijn plekje zit bijvoorbeeld, want uh, volgens mij als je daar eenmaal uh, lekker zo zit, is de ervaring tijd ook heel, heel anders. En misschien ook wel een stuk intensiever, omdat je dus uh, niet dat gejaagde van anderen uh, op je krijgt. Want er Out... zijn vaak anderen die uh, jou uh, opjagen van, en je moet zo laat hier zijn, en als je dat niet doet, dan gebeurt er dat. Out in the far north zit die jongen. Dollar ja, Eerland. en toch is het ook daar uh, niet meer zoals het uh, ooit was. Uh, ik ben geweest bij Dolle Eeland. en het is, uh, als je daar op vakantie bent, heel relaxed. Ja, maar, oh, uh, zo moeilijk het ook niet hoor. Ook hij heeft zijn patroon en zijn, zijn, en zijn tijd en zijn kinderen moeten op tijd naar school en hij ja. heeft zelf ook een baan erbij. Moet mm hij -hmm. er ook ja, op ja, tijd zijn, okay. et cetera. Dus het, uh, zo simpel ligt het niet. Denk ik. Nee, ik, ik, ik, ik snap wel uh, wat je bedoelt voor electron Het is... Uh, ik ook op Sint Maarten. Um, dat is altijd zo geweest: met werk, dan, ja, dan zit ik ook gewoon met het feit, als ik werk, dan moet ik ook gewoon om negen uur beginnen en dan werk ik tot een uur of vier, vijf in de middag. Uh, alleen, ja, je, je kan hier wel gewoon te laat komen. En dat, wordt ook <lacht> gewoon, dat wordt gewoon geaccepteerd. Kan je en, ook eerder komen, of niet? Ja, ja, ja, ja, <lacht> ja maar dan, dan, dat, dat heb ik dus wel eens gedaan in het begin. En dan stond ik gewoon voor een dichte deur. Ja. en er kwam een baas te laat en ik stond er netjes om acht uur te wachten en nou, de eerste mensen kwamen rond kwart over tien en dat was in mijn eerste werkweek dus ik was helemaal ontregeld dat ik dacht van ja wat is er met deze mensen aan de hand en de enige keer dat ik echt um, er was met een aardbeving, dat heb ik ook wel eens eerder verteld in een podcast uh, mijn collega Santa, die zat schuin achter mij, ik was voor uh, de RBTT, dat is de Royal Bank of, ik geloof um, Trinidad and Tobago. en Tobago. Daarvoor was ik een advertentie aan het maken, die moest in de Today newspaper. En toen, dat was op 27 november of 29 november, en toen was er een aardbeving in, in 6.7. En dat was echt vrij heftig. En toen maakten ze zich druk. Toen, huh. toen wel. Toen opeens wel. Maar als een klant belt die zegt van... Yo, fuck it. Um, die advertentie die had gisteren in de krant moeten staan. Dan gaan ze zo aan de telefoon aan een klant. Snap je? <lacht> dan zijn ze heel relaxed en dan kennen ze geen stress. Dus ja. Soms is het fijn als je een beetje... Um, nou ja, structuur en een beetje harmonie hebt... En ik zeg daarmee niet dat ik het goedkeurde tijd een rechtvaardige druk is om die structuur en harmonie aan te brengen in je leven. Maar het kan wel een leidraad zijn. Laat ik het zo zeggen. Ja, ik denk dat je, dat je het ook wel nodig hebt om, om een beetje een maatschappij draaiende te houden. Dat, uh, stel, er moet een weg aangelegd worden... en iedereen uh, komt maar op tijd... en uh, we wachten op, uh, op de kraanmachinist uh, en die denkt van... Rek die lekker, ik blijf vandaag een dagje thuis... en morgen is er weer een dag. Dat gaat niet ja. werken. Bijvoorbeeld, ik bedoel... Uh, ik, ik, ik, ja, ik bedoel, hoe... Dat is misschien leuk... maar alleen als we. Hem, uh, dat weet jij denk ik wel. Denk jij, Free Electron... dat wij... Um, als wij uh, een verzoekje doen dat uh, Stanley Mess uh, bereikbaar is via de telefoon om eens te vragen hoe ze met tijd omgaan in Paramaribo Ik zal, uh, zal ik Stanley de, uh, even kijken waar die ja, is Ik Hij heb zicht... wel een telefoontje, die kan ik zijn nummer wel even intikken en dan kunnen we natuurlijk altijd uh, ja, uh, hoe zeg je dat aanroeven uh, in het Duits natuurlijk, maar. Um... Ja, probeer het maar even. Ik zie hem zo gauw niet. Hij is even, even ergens uh, oh. aan het rondlopen, geloof ik. Oh, hé, hey, de telefoon gaat hier. Wacht even. Nee, echt? Ik heb geen nummerkenning op dit oude ding, maar de telefoon gaat hier echt. Hallo, uh, met Bafelmet. Ja, je spreekt met Stanley, jongen. Stanley Mest, je weet wel. Hé, Stanley! Ja, oh. ik hoorde van Free Electron. Dat jij wilde dat ik in die uitzending kom. Ja, ik was gewoon benieuwd hoe de gemiddelde Surinamer eh, in Paramaribo omgaat met tijd. Nou, oh, weet je wat het is jongen? Wij zitten in Suriname. We mm -hmm. zitten gewoon onder die divi divi boom. Bij het Kuru Kuru huisje. We genieten lekker van die zon. En die uitkering, die komt gewoon naar ons toe. Er is geen probleem. Maar er is geen probleem. Waar je, gaat dit over? Je, je hebt gewoon tijd. Euh, euh, euh, eigenlijk gewoon wil je daarmee zeggen: daar hebben jullie lak aan. Maar nou, tijd dat is iets voor jullie drukke Nederlanders, jongen. Er is maar één ding belangrijk en dat is die zon schijnt en lekker een drankje en een mooie vrouw met die grote biggie goat. Oké. Okay, geen dus probleem. Zo so denken jullie in Suriname over de tijd, Stanley. Ja. Je bent zelf in Suriname in Groeningen geweest. Ja. Heb je, uh, heb je zelf gezegd? Ik ben ook in Paramaribo. we hebben elkaar nog gezien. We hebben nog uh, met elkaar een lekker biertje gedronken aan het strand daar. Ja, het zou kunnen. Ik drink met zoveel mensen bier. <laughs> het zou zomaar kunnen. <laughs> ja, Oké. Okay. Nee, uh, het is goed. Ik dacht dat ik wel indruk had achtergelaten daar. Ja, uh... ah, jongen. Er lopen zoveel van die gasten uit Nederland, jongen. En die lopen zo druk te doen. Ik, ik zeg maar van, uh, je moet al 7 uur. Je en op 8 uur moet je dat rot op. Ik zeg gewoon lekker relaxed. Neem een biertje. Pak je vrouwtje lekker bij de kant en ga gewoon zitten. Oké, okay. geen probleem. Uh, Stanley, ik, ik wil jou bedanken voor uh, jouw uh, ja, tijd <laughs> en uh, informatie vanuit Suriname. Ik zou willen zeggen: uh, tot de volgende keer, Stanley. Ja, is goed, jongen. We gaan elkaar zien. Uh, tot dan. Doeg, Stanley. Ja. Doeg, doeg. Dag Stanley. Um, Blackbox, uh, ja. Free Electron, ben jij er ook weer? Ja, ja, ik ben er ook weer. Ja, ja, ja. wat tof dat je Stanley even hebt kunnen regelen voor uh, deze 19e QFF podcast. Uh, wat dacht jullie van een, uh, nog een muziekje? Ik vind het een fijn plan. Nou, uh, dan uh, gaan wij uh, luisteren naar, het lijkt me wel een goede. Uh, het nummer Back in Time van uh, Huey Lewis en de Nieuws. Nice. Ja, en toen was de muziek afgelopen. Ja, de muziek was afgelopen. het was uh, Back in Time van Huey Lewis en de Nieuws. Ik begreep namelijk ja. door de, ja, de shoutbox dat uh, de muziek de niet goed zou zijn de of zo. was beroerd. Uh, wat zei je? De tweede helft klonk behoorlijk beroerd van het plaatje. Ik weet niet wat je deed, maar een ruisend het erdoor. Oh, ja, ik, ik deed niks. Ik heb nergens aangezeten Nee, nee. Het nee, staat vreemd. allemaal nog net zo. Het enige wat ik heb gedaan is het schuifje van de microfoon verplaatsen maar dat doe ik de hele tijd. Het dat, dat, dat, dat gaat de hele tijd goed. Dus I wonder why. Maar wij zijn nog wel steeds te horen, want de opname loopt gewoon goed. Daaraan kan ik zien, ook aan het audacity signaal van de opname, dat dat gewoon uh, perfect is. Dus ja, als er wat geluidsproblemen in de stream zitten, uh, dat kan heel goed hoor. Want dat staat ook in uh, de voorwaarden van deze gratis stream die wij gebruiken, dat het geluidsniveau uh, af en toe kan nivelleren. Dat, ja, dat is jammer, maar dat is dan niet anders. Maar de podcast is gewoon uh, terug te luisteren. Hè? Dus ja, we just have to keep on trucking. En wat misschien een tip is, is om uh, voor die mensen waarvan het geluid nog slechter is, om de stream even um, te rebooten, als het ware. Uh, gewoon even refreshen. En dan zou het in principe goed moeten kunnen komen. Jullie horen mij nog wel uh, goed. Ja, ik hoor je prima. Nou, ja, perfect. Ja, je komt uh, goed over hier, uh, Baffumets. En dan uh, nog even iets ja. uh, over dat uh, fundraising. Ja. Kijk, ik weet niet wat een professioneel kanaal kost, maar misschien is dat een uh, idee. Ja. Nou ja, dat, dit heb ik ook wel over naast te denken. Ik, ik heb dat wat ik al aangaf eerder vandaag. Ik heb uh, dat geld wil ik graag aan uh, degene doneren die uh, gaat over het qff budget En ik heb uh, begin van juni heb ik weer wat geld om uh, te doneren. En ik wil eigenlijk proberen om dat maandelijks uh, te blijven doen. En om zo uh, misschien wel een eigen, uh, misschien is dat wel het mooiste. Freedom Rebel zou misschien eens kunnen vragen aan de hoster of we niet gewoon uh, de stream op onze eigen server kunnen laten lopen. Dat zou natuurlijk gewoon het allermooiste zijn. Dat, ja, dat zou alles opgelost hebben, ja. Ja, dan uh, hebben we ook geen gekloot met externe partijen. En dan houden we gewoon alles bij één iemand. Volgens mij moet uh, onze hoster dat wel kunnen. En desnoods uh, bieden we de hoster gewoon. En dat vind ik helemaal niet moeilijk. Ik bedoel, we hebben geen verborgen agenda op QFF. Maar ik wil een hoster in ruil voor uh, een aantrekkelijke prijs... voor het hosten van onze podcast en de stream... best wel uh, <lacht> één keer in het uur een, een, een, een, een, een korte jingle van uh, 30 seconden geven of zo. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Nou, als dat... Uh geregeld kan worden zo, zou mooi zijn toch ja, of, of denken mensen daarover van dat is evil, advertising moet je gewoon niet doen, of niet willen ik nou, ben benieuwd even, mensen kunnen in van de van pseudo's niet, maar... zeggen wat ze ervan vinden we zijn live als het even kan, wat mij betreft geen reclame, maar ja als het een oplossing is inderdaad om een professionele stream neer te zetten, dan uh, ja, zou het moeten kunnen ja, ik bedoel, als dat, uh, bedoel, als dat gewoon uh, op een nette manier gaat, of ik bedoel, in plaats van een spotje kunnen we natuurlijk ook gewoon kiezen voor een, uh, een uh, nou, dat we af en toe even uh, tijdens de podcast aan het einde benoemen van deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door. Zo kunnen we het ook doen. Oh ja, Dat kan uh, ja, sowieso natuurlijk. Ja, dan wordt het al een stuk minder reclame dan een jingle elk uur van 30 seconden. Nou, dan uh, nodig we de beste man uit voor een, uh, een leuke barbecue of zo. Ja, dat nou ja, kan ook. Ja, dat, wat Toby zegt, dat, dat, daar ben ik het trouwens wel mee eens. Dat, uh, adverteren vind ik ook prima. Zolang het me niet om mensen gaat met foute intenties. En op uh, milieuvervuilers, dierenmishandelaars. Um, en ja, daarnaast kwakzalvers en zo. Dat, ik hoef ook geen reclame voor Schumann-resonantiecursus en zo. Dat. dat, dat maar het zou een mogelijkheid zijn. Hè? Misschien is het gewoon iets om over nadenken. Maar we zijn voorlopig lang nog niet zo ver. We zijn namelijk bezig met de negentiende podcast. En die gaat over tijd, geschiedenis, tijdreizen. You name it. Dus ja, we hebben eigenlijk nog genoeg stof om uh, te bespreken. Uh, wat... nog tijd. Ja, wat vinden jullie van het verhaal van John Titter? Ja, John Titter, John Titer. Zijn jullie daar bekend mee? Uh, zijdelings ja, ik heb, uh, ja ik, heb er, ik heb er wel wat over gelezen. Uh, Blackbox, weet jij daar iets meer van? Nou, eigenlijk net zoveel als jou, denk ik, uh, Free Electron. <laughs> uh, zijdelings ook. Gelukkig maar, um, weet ik er wel wat van. BafoMet uh, weet daar volgens mij een stuk meer van. En uh, nou ja, wat ik uh, de leuke ver vergelijking is dat, uh, dat, dat, dat embleem wat je tegenkomt. Mm -hmm. Dat uh, 177-embleem, uh, dat is toch ook, uh, <laughs> uh, is toch ook uh, gelinkt met uh, Titan, of niet? Ja, dat logo. Je bedoelt van de Antarctische um, Expeditie? Of Expeditie ja, dat is van het, de Naties van Antarctica. Logo? Dat logo bedoel je? Maar er is ook een modernere versie van. Je bedoelt het logo van John Titter zelf? Ja is een van het 177th, ja, 177th, een van de legeronderdeel. Dat bedoel je, volgens mij, of niet? Ja, inderdaad, ja. En, um, nou ja, um, die Duitse Ant Antarctische Expedition, ja, die had eigenlijk een soort gelijk uh, embleem. Dat vond ik wel weer interessant. Ja, ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik lees het, en natuurlijk shelter, het uh, uh, ibm Frisbee. verhaal. Ja, Die, uh, die, die zegt hier, time traveling, die. who spent two years in the future? Die heeft het over het Montauk project en de Philadelphia experiment. Wacht, pakken we er even bij. Het uh, is een filmpje. Ed, Ed Cameron's, mm. now Al Bielik's, journey through time started when he jumped off the USS Eldridge in 1943 during the Philadelphia experiment. Both he and his brother Duncan Cameron landed in the year 2137 and remember waking up in a hospital bed. During that stay, Ed alone traveled to the year 2749 and spent two years there. in this program, Al recounts his memories of that trip. Al, can you describe what the civilization was like? Ik, ik, ik lees gewoon even, wereld ik de de video maar even wereld van de een hele lange video is. Ehm, um, ik lees even de mondtaal project was a series of secret United States government projects conducted at Camp Hero or Montauk Air Force Station at Montauk, Long Island for the purpose of developing uh, psychological warfare techniques and exotic research including time travel. Jack Valley describes allegations of the Montauk project as an outgrowth of stories about the Philadelphia experiment. We hadden het al even over dat Philadelphia experiment. Kennen jullie dat experiment? Ja, wat ik ervan weet, dat is uh, dat de USS Eldridge uh, um, onzichtbaar gemaakt zou moeten worden voor, uh, voor Radar. Klopt? Dat experiment schijnt gelukt te zijn. En mm -hmm. uh, het schip schijnt ook verplaatst te zijn over een bepaalde afstand binnen de Verenigde Staten. Klopt. En um, dat zou weer te maken kunnen hebben um, met dat tijd en plaats ook weer gerelateerd is aan elkaar. Mm -hmm. um, de aarde uh, beweegt immers uh, door het heelal. En uh, op het moment dat jij van de ene plek naar de andere gaat, uh, is dat, niet, dat is niet alleen een verplaatsing in tijd, maar ook een verplaatsing in, in ruimte. En als jij ook maar een microseconde, of nou laten we zeggen een milliseconde, uh, uh, in de tijd verplaatst, verplaats je ook al een aantal kilometers uh, door de ruimte. Mm -hmm. Dus dat zou best kunnen dat dat, uh, dat, dat gebeurd is. Mm -hmm. Mm -hmm. Het zou een verklaring zijn. Maar wat ik me dan afvraag, hè, en dit zouden dus gewoon eigenlijk projecten kunnen zijn die voortgekomen zijn uit het hele diefstalapparaat uh, dat schuilde achter het... Uh, paperclip project, de, de, de Amerikanen die actief nazi eh, onderzoekers nazi wetenschappers, nazi doktoren, eh, allerlei hooggeleerden uit Duitsland naar Amerika hebben gehaald. Uh, Werner von Braun was er eentje geloof ik. De man die de V2-raket voor de Duitsers uitvond. En daarna voor de Amerikanen een groot deel van het ruimtevaartprogramma heeft opgezet. Dat waren toch mensen die in dat project zaten. En uh, van dat Philadelphia pro pro project kan ik me herinneren. Er stond op uh, QFF heb ik. Twee jaar geleden een artikel getikt over het Philadelphia project. Ik heb dat ook ooit besproken op Radio Veronica eh, bij Rick Lameloes in Weekend Rick. Als BAFO de mystery guest die eh, dingen besprak. En ik kan me heel eh, helder herinneren dat daar ook echt gasten bij waren die compleet verminkt waren door wat er daar gebeurt of door wat er zich daar op dat marineschip. De uh, USS Eldridge was dat geloof ik dat je zei? Uh, ja, of, klopt. Ja. Uh, daar uh, zijn gewoon mensen gruwelijk verminkt geraakt. En ja, maar, uh, dat is natuurlijk moet, gewoon wel uh, ziek. Wat, wat je uh, denk ik even in de gaten moet houden, dat was in 1943, dat Philadelphia de hmm. Project. Dus gewoon in de uh, Tweede Wereldoorlog, al voor ja, het uh, Paperclip uh, project ik, ik weet niet of er toen al uitwisseling was tussen uh, eventuele uh, nazi en, en Amerikanen. Nou ja, maar, wie uh, wie financierde die oorlog van twee kanten? Ja, oké, okay, dat, dat is nog weer een verhaal. Maar vergeet Tesla ook niet. Mm -hmm. uh, ook Tesla uh, was op de hoogte van dit soort zaken, was daar druk mee en, en uh, met hem nog een aantal anderen. En um, ja, wat ik weer gelezen heb uh, uit andere bronnen, dat is dat dat, uh, dat Philadelphia Project uh, voortkwam uit kennis uh, van Tesla. Mm -hmm. ...en misschien is dat naderhand aangevuld... ...met kennis uit Duitsland, dat, dat weet ik dan weer niet... ...maar het zou me niet verbazen... ...maar dat Philadelphia Project was dus al... ...in 1943... Dus 1943. Tijdens de Tweede Wereldoorlog... Dat ...is gewoon midden in de Tweede Wereldoorlog... ...dat ja, zou ja. dus heel wel mogelijk... ...een tegenhanger geweest kunnen zijn... ...van uh, die klokken... ...waar de nazi's mee bezig waren... ...contraspionage, ik noem maar wat hoor... ...ja, nou ja... Of, ...of het helemaal vergelijkbaar is, weet ik niet... Uh, er zijn waarschijnlijk verschillende manieren om, om een doel te bereiken. En uh, voor zover mij bekend, maar ik ben niet helemaal ingevoerd in, in, in het verhaal... Uh, mm -hmm. ...ging het bij de USS Eldridge, dus bij het Philadelphia Project... Uh, ...voornamelijk om onzichtbaarheid uh, voor radar... ...en überhaupt uh, onzichtbaarheid voor, voor, voor ogen. Okay. En uh, met die Nazi-bel uh, waren er andere objectieven. Mm -hmm. <kwijls> maar... Het zou natuurlijk heel wel mogelijk zo kunnen zijn dat een deel van uh, de kennis die um, uh, de Amerikanen uh, gebruikt hebben uh, afkomstig zou kunnen zijn van de naties. Ik bedoel, ja, dat weten we natuurlijk gewoonweg niet omdat wij geen inzicht hebben in uh, de resultaten van het spionageprogramma van uh, de geallieerden destijds. Dat weten nee, joh, we het niet. Is, het is allemaal 70, 80 jaar geleden en het is allemaal nog steeds classified. Uh, mm -hmm. Alles wat er naar buiten komt, zou ook nog wel eens desinformatie kunnen zijn. Daar moet je altijd rekening mee houden. Ja, oh, nou ja sowieso. Dat moet je met alles wat er tegenwoordig in de, in, in de media geslingerd wordt. Je moet je altijd zelf drie keer achter de oren krabben en eens dus even zelf uh, dingen uit gaan zoeken. Voor je zomaar dingen koopt en gelooft. Want zo zie ik het een beetje. Uh, de media spuit iets en uh, 80, 90 procent loopt daar gewoon uh, achteraan alsof het waar is. Ja, maar niet, niet alleen de mainstream media, ook de alternatieve media. Uh, ook daar is ontzettend veel desinformatie. Uh, als ik, uh, ik maak dagelijks maak ik een rondje over diverse sites en wat ik aan, aan, aan, aan gekkigheid en onzin tegenkom. Ja, wat ik dan gekkigheid en onzin noem. Mm -hmm. uh, ik weet niet wat waar is en hoe meer ik lees, hoe meer ik ga twijfelen en, uh, er kan zoveel aan de hand zijn, er kan zoveel waar zijn um, ik weet het niet <laughs> ja. we kunnen slechts speculeren Ja, dat, dat is af en toe ook wel leuk, of niet uh, Blackbox ja, en dan toch proberen om uh, de informatie uh, ja, kijk, zoals dat uh, Philadelphia experiment uh, probeert te linken met uh, eventuele andere uh, ...dingen die op dat moment aan de hand waren en ja, nu aan de hand zijn. Er staat inderdaad heel veel informatie op internet natuurlijk. Maar uh, ja, dat filteren, we hadden het er maar eens uit. En uh, nou, ja, ik ben toch van mening dat QFF uh, op sommige topics uh, heel veel raakvlakken hebben. En dat vind ik dan wel... Uh, ja, nou ja, dat dat heb ik niet een tijdje geleden worden. al geroepen. Connected dots, hoe meer je leest, uh, hoe verder je teruggaat in de geschiedenis... Uh, ...hoe meer er een, een compleet beeld ontstaat van, van, van ja. Ja. hoe het zou kunnen zijn hoe het, uh, en misschien ook wel waar het naartoe gaat. Heren, hoe, hoe mooi zou het nou zijn als er over gewoon 200 jaar op een school wordt lesgegeven gegeven in het vak QFF <laughs> en dat ze deze podcast terugbeluisteren en onze artikelen nalezen omdat we in een soort ja, Q-archief terecht zijn gekomen een digitaal archief Oh, Met, John Titor, die, die zei toch iets over het internet? Dat, uh, dat nee, tegen dat, tijd, dat, uh... dat was die man uit 2063. John Titor, daar wil ik het nog even kort over hebben, dat was iemand die kwam uit uh, 2036. En Aha. hij kwam terug naar in eerste instantie 1999 of 1998 zelfs. En daar was hij op zoek naar een IBM 5300 PC. En die PC, um, en dat is ook echt zo, die bevat een processor die kan meerdere programmeertalen aan. En dat maakt die processor op zich echt uniek. En ja, inderdaad. Dat dus heeft iets te maken met het ja. Unix 2036 uh, probleem. Wij hadden altijd al, in de vorige eeuw hadden we het over het Millennium probleem, de Millennium bug. Maar er is een Unix 2036 bug. En die is veel serieuzer. Die is veel gevaarlijker. En in die IBM 5300 zat een, uh, een chip of een, pro nee, een processor. Die kon meerdere uh, uh, programmeertalen aan. Waardoor het mogelijk was om het probleem van de Unix uh, 2036 bug op te lossen. Nou, uh, John Titer stuurde een aantal faxen. En hij belde ook naar de Art Bell Show. Dat was op Coast to Coast. FM en um, daar uh, vertelde hij een aantal dingen en hij meldde zich in 2001 op een internetforum als uh, Time Travel Zero Zero en hij heeft daar een aantal voorspellingen gedaan en een aantal van de dingen en dat maakt het toch wel echt bizar die zijn gewoon serieus nu uh, waarheid. Hij heeft het over gehad in, uh, over onrust uh, in de Oekraïne maar ook in Syrië. En de problemen met brandstoffen en, en gas die daaruit voort zouden vloeien. En een derde wereldoorlog waarin de Russen Amerika aan zouden vallen. Maar hij waarschuwde de burgers van Amerika uh, heel erg duidelijk voor het feit dat de Russen goed waren. Dat die ter goede willen de foute Amerikaanse overheid omver wilden gooien. Dat was het verhaal erachter. En nou ja, dat is natuurlijk heel interessant, want een aantal van die dingen, nou ja, daarvan zou je best kunnen stellen dat uh, ze nu gewoon spelen. En dat dat, ja, of dat nou een self-fulfilling prophecy is, dat doordat veel mensen het verhaal van John Titter kennen, want er zijn ook best wel hoax hunters geweest die het verhaal hebben proberen te debunken, maar het is tot op de dag van vandaag niet gedebonkt. Er zijn uh, twee films gemaakt nu over John Titter. en ja, Eentje is zelfs door Disney geproduceerd. Ik bedoel, dat zegt wel iets natuurlijk. Nou ja, dan, dan, dan zou je bijna gaan denken dat het anders Dat ze er zelf achter zitten. Maar... Ja, dat dacht ik dus ook. Maar ook dat is niet aan te tomen. Er, er, er is een heel rare... Er is een advocaat in de hand genomen... door de echte moeder van John Terror nu. En er is een John... Terror Foundation, er is ook een website met codes. En John Terror, die zou hierheen gekomen zijn met een, een tijdmachine. Um, waarvan de patenten inmiddels zijn geregistreerd in de patentendatabank. Door uh, General Electric. Ja, bellen. helemaal juist. Ja, en weet nog wat er op de klok stond bij uh, Back to the Future? General Electric. Juist. Dat brengt ons misschien eigenlijk wel bij het volgende ontwerp. Van John Terror naar de filmreeks Back to the Future. En daar weet Blackbox heel erg veel vanaf. Of niet, uh, Blackbox? Ah, Books? dat valt wel mee, hoor. Ah, we hebben allebei een voorliefde voor die film. Oh, ja, dat wel. Dat wel. En uh, nou, we hebben inderdaad ook een topic uh, daaraan geweest. En uh, ja, ik moet toch zeggen, ja, interessant, heel interessant. En uh, ook dat General Electrics uh, komt daar weer naar voren. Uh, ja, inderdaad. En, uh, maar alleen, hè, heb je het gebouw van General Electrics bekeken dan? Dat zit vol met symboliek. Ja, sowieso. Dat bedrijf. Dat, je weet ook wie uh, dat logo heeft ontworpen. Andy Warhol. Makes you think. Ja. Kijk, ik zeg leer weer iets mee. bij. Maar de naam is wel raar. Ja. ja. Ja, dat was een van zijn weinige uh, professionele opdrachten, voor zover ik dat heb begrepen. En okay. dan moet ik ook zeggen, ik heb het uit een boek. En niet alles wat in boeken staat is waar, hè? Dus pin mij er niet op vast. Pin de schrijver van het boek erop vast. Maar ik geloof dat het wel een redelijke reliable source is. Dus dat het verhaal al redelijk klopt. Nou, ik, ik wil hier heel even één opmerking over maken. Doe je ding? Je hebt, je, je hebt het over boeken. Mm -hmm. Uh, mijn opinie daarin is, uh, in ons internettijdwerk is informatie is, uh, uh, zelden uh, betrouwbaar, makkelijk ja. te manipuleren. Maar voor het internettijdwerk, uh, boeken, mm -hmm. uh, zeker die geschreven werden door mensen die uh, eigenlijk uh, een beetje buiten de academische wereld vallen, uh, daar heb ik eigenlijk meer vertrouwen in. Oké. Okay. Want daar kon niet in gemanipuleerd worden. Op het moment dat ze gedrukt waren, dan kon er eigenlijk niks anders mee gedaan worden. Natuurlijk waren er ook propagandaboeken uiteraard. Maar uh, ik heb toch uh, zelf, uh, ja, ik heb al eens gezegd, geschiedenis is dus mijn dingetje en die van elektronica en radio alleen normaal. Um, ja. Ik ga terug tot ongeveer 1915 in mijn archief. En als ik al die boeken eens doorblader en bekijk, dan uh, zie ik daar gewoon dingen in staan. Uh, die ik tegenwoordig eigenlijk niet meer tegenkom. Maar uh, ik geloof eerder uh, informatie uit zo'n oud boek dan informatie die ik op bijvoorbeeld Wikipedia tegenkom. Okay. Maar dat is mijn dingetje. Nee, nee, dat kan ik me wel voorstellen. Um, uh, wat vinden jullie ervan om, voor we nog even verder gaan praten over de Back to the Future films nog even kort naar een muzikale onderbreking te gaan? Ik vind het goed. Welke had je gedacht, gedachten, uh, California Dreamin' van Bobby Womack. Of heb jij wat beters in gedachten? Nee, sluit ik me helemaal bij aan. Nou, dan gaan we daar naar luisteren. Oké, okay, tot zo. Tot zo. Hé. Oh. Hey. Hij, oh. uh, hij houdt gewoon op ineens mij. Wat is dit voor raas? Kom, Kom nou. Voor de oh, hij gaat ineens verder. En dat is het okay. nadeel. Als je dingen van vinyl afspeelt, dan zit je aan knopjes waar je niet aan moet zitten. Maar mensen genieten van California Dreaming van Bobby On a me ...stopte hij er zomaar weer mee, Dit is echt vet irritant. Nou ja, California Dreamin' van Bobby Womack. Sorry voor het uh, technische ongemak, uh, dat ga ik nog wel even fixen. We zijn al een eind op weg naar een redelijk of enigszins redelijk klinkende uh, podcast... ...in, in, in mijn, uh, nou ja, hoe moet je dat zeggen, uh, in mijn perceptie. Hoe denken jullie daarover? Oh, ik, moet, uh, ik moet een mea culpa zeggen deze keer. Oké, okay, want? Nu is het mijn beurt, want uh, ik ben absoluut niet op mijn normale scherpte. Het komt door hoofdpijn en door een pil die ik geslikt heb. En, en dus toch? Ik, ik, uh, ik doe mijn best. Maar het uh... Applaus. Ik probeer, ik probeer te blijven aanhaken, laat ik het zo zeggen. Jongens, even de handen op elkaar voor, voor je lekker. Yes, man. Um, maar als het niet meer gaat, moet je het zeggen. Ik uh, ga nog steeds door, ik probeer het gewoon. Oké, okay. we just ah, keep on trucking, Zolang duurt het ook niet meer. Want ja, we zitten aan die twee uur vast, hè? Dat is een beetje vervelend. We hebben nog, ik denk een dikke tien minuten om te praten, En dan gaan we echt naar de eindtune. Oh, die tijd gaat zo snel. Hè? Ja, man. Maar ik, ik wil, dat had ik onder voorbehoud eigenlijk al aangegeven, deel 19. Dit is de podcast over tijd, deel 1. We gaan zeker nog in een tweede deel verder. Want ik, we hebben gewoon simpelweg niet genoeg tijd om alles over tijd en tijdreizen te bespreken in deze ene negentiende aflevering. Gaat gewoon niet lukken. Nee, er is zoveel over te vertellen. En uh, nou, ik, ik hoop dat we de volgende dan uh, kunnen beginnen met uh, het topic Back to the Future. En dat we vanuit daaruit... Uh, ah, Daar maken we nog wel een, een begin mee. Dingen kunnen samenvatten. Blackbox... En maken we maken gewoon nog wel een begin mee. Oh, ja, oh, ja, nou, trap maar af. Ja, trap maar af. Waar wil je beginnen? Nou ja, kijk, we hebben over Back to the Future. Mm -hmm. dus, dus weer terug naar de toekomst. En um, ja, we hebben dus een topic: Back to the Future met uh, de trilogie. Ja. Een fantastische trilogie. Absoluut. En, uh, en uh, ja, er zitten ook een paar. Uh, ja, Wazige verwijzigingen. Mm -hmm. Ja, richting 9 11 weer. Um, maar vooral het, het stukje tijdreizen en um, ja, de dingen die daarmee uh, er gebruikt wordt, Zo bijvoorbeeld de Flux Capacitor en uh, de DeLorean natuurlijk. Um, die al, uh, ja, dat is ook wel al alweer apart, uh, het enige wat ik uh, die DeLorean ook kon betrappen, wat dat met tijd uh, te maken kon hebben, dat laat Doc ook heel even kwijt, alleen hij wordt uh, onderbroken. Uh, mm -hmm. Maar het, het gaat erom dat die DeLorean is van uh, roestvrij staal. Ja. Uh, dat heeft dan weer een... Uh, ja, een uh, ja, het is niet magnetisch, dus dat zou dan weer uh, uh, ja, to toepassing zijn. En, uh, nou, uh, roestvrij staal is wel magnetisch, hè? Dat, uh, mag ik dat even opmerken? Ja, tuurlijk. <laughs> Doe voor Ge Geef je dingen. Geef je uh, kanttekeningen ik bedoel, ook... Ja, er was Oké, okay, uh, laat ik dat even midden Maar er was iets met um, um, uh, met, uh, met de vorm roestvrij staal Oké okay. of, of dat het niet zo magnetisch bent Of is. Of minder magnetisch Minder. Ja, een stuk ja. minder Want aluminium ja, Daarvan zeggen ze ook dat het niet magnetisch is Maar dat is het wel Een beetje nou, magnetisme, dat is een, ja, een, een heel, uh, apart iets, uh, zeg maar. Je hebt stoffen die zijn, uh, zuiver magnetisch. Dus die bij een mm -hmm. magneet houdt, die klappen er tegenaan en het is ja. moeilijk om ze er weer af te trekken, et cetera. Je hebt ook uh, stoffen die zijn diamagnetisch. Die laten zich wel beïnvloeden. Bijvoorbeeld koper is een, een materiaal dat is niet magnetisch. Dus dat bij een magneet houdt, gebeurt er niks. Mm -hmm. Alleen, als jij een schijf koper laat draaien tussen twee magneten, dan neemt de snelheid van, uh, uh, de draaiende koperschijf, die neemt af. Okay. Dat noemen ze een wervelstroomrem. En dat komt dan weer doordat er inderdaad wervelstromen worden geïnduceerd door de magneet in het koper. Mm -hmm. En um, op die manier uh, heeft magnetisme dus wel degelijk invloed op, uh, op diamagnetische materialen. Oké, okay. Maar ook dat is weer even een, uh, een zijsprong. Je hebt ook vloeibare magneten. Heb je dat wel eens gezien, uh, Blackbox of Free Electron, jullie beiden? Ja, die heb ik wel eens gezien op filmpjes. Ja, ja inderdaad. Ja, leuk effecten uh, Zou je... ...komt dus en zo waar uh, vervolgens een uh, frequentie of ja. een stukje muziek op wordt gelegd. Ja, ja inderdaad. Maar zou je met een magneetbaan kunnen tijdreizen? Ja. In, in Back to the Future heb je natuurlijk die trein. Maar stel, je ja, hebt een magneetbaan, dan kun je heel hard. Ja, maar uh, die trein waar je het trouwens even over hebt... Mm -hmm. uh, ...ja, die heeft nog weer een leuk nummer. Oh. 131. Ah, dat is de verwijzing naar de god Pan. Nou, Pan. Pan, Pan. Pan, Pan. Ja, inderdaad. Mijn neef. De, de neef van Baphomet. Juist, die moet jij kennen, Baphomet. Ja, dat is mijn neef. Ja, ik ken hem goed. Ja. ja. En uh, ja, dat is dan uh, wel, wel, wel grappig. Want je, hij pusht ook. Dus je kunt, uh, hij, je moet als het ware, erin gepoest worden. Mm -hmm. Dat is okay. dan de achterliggende gedachte. Oké. Maar um, als je dan uh, uh, de god Pan wat meer uit gaat zoeken... ...ik heb in de topic heb ik wel een paar leuke teksten neergezet. Dat is, uh, dat, ja, dat geeft dan wel weer... Uh, dan mo dan een, moet ik gelijk denken, als jij zegt Pan... En, ...en dan denk ik aan mijn neef... ...dan denk ik ook aan... Uh, van die Colombiaanse of Peruaanse indianen... ...die in het winkelcentrum staan te fluiten met een panfluit... De panfluit. Maar pan, mijn neef, heeft ook een panfluit. Dat klopt. Dat heeft hij inderdaad. En tonen en, uh, en tijd. Tonen, ja, dan nou, vooral... Uh, het is een fluit of een trompet. Mm -hmm. uh, een fluit of trompet... dat heeft... Uh, grote invloed op het zenuwgestel. En ja, Het klopt. zenuwgestel is weer verbonden met licht. Nou, ja. Misschien dat daar toch een hele leuke... Leuke. leuke. leuke ja, dat is te maken. Want. Je hebt, ja, er zijn verschillende manieren. Waar, waardoor je dus door middel van geluid. toch hele. Uh, aparte dingen kunt. Uh, kunt laten zien. In, in oude culturen was het ook een gewoonte. als een, een. een baby werd geboren. en dan praat ik met name over de Noorse. en de Germaanse volkeren. Uh, als dan een baby was geboren. dan. Gingen ze met een horen uh, geluid maken om, om aan te geven van, er is een nieuweling geboren. En ja, nieuw, nieuw leven, staat natuurlijk ook weer in verband met tijd. Een nieuw stukje tijd? Mm -hmm. en, uh, een, uh, tijd, tijd voor leven? Ja. Ja, oké, okay. nou, interessant om te weten. Ja, ik bedoel, het was uh, Freedom Rebel, Frapzy, die begonnen over tijd. En toen dacht ik, of nee, over panfluiten. En toen dacht ik panfluit, panfluit, ja, ergens. Pan, pan, mijn neef, panfluit, ja, ja, ja. Dat ja, is je, hebt het, je, je hebt het nu over fluiten en, en muziek die, uh, die invloed hebben. Uh, mm -hmm. Dan kom ik weer terug op, uh, op trillingen. Alles, alles is trilling. Uh, materie is ook trilling. Uh, kijk maar naar Tibetaanse klankschalen. Uh, kom je ook ja. weer terug op die bel? Een Tibetaanse klankschaal, als die goed is. Ik heb ze gehoord bij uh, uh, Dolle Eland. Ja. En zijn vrouw is daarmee bezig. Zo'n Tibetaanse ja. klankschaal, die brengt niet één klank voort, maar een enorme gong van, van, van geluiden, van, van harmonische, et cetera. Dat zindert door je lichaam heen. En elk gaan. Uh, heeft een eigen resonantiefrequentie en reageert daarop. Klopt, je chakra's ook hè? Ja, ja, ja. En, en, en uh, dat, dat is heel interessant. Uh, uh, ja, wou ik even melden. Gewoon. Nee, ja, ik vind het heel goed uh, dat je dat even vermeldt. Ja. Hey, ik wil wel, um, eventjes, en dat, dat is dan gewoon een, uh, ...ja, hoe moet je dat eigenlijk noemen? Is het een, een, um, een kanttekening? Um, ik, ik weet eigenlijk niet of dat wel een, uh, een kanttekening is. Ja, ik denk eigenlijk ja. wel. Want er is namelijk één irritant ding. En dat irritante ding, dat belemmert ons. En jullie horen hem tikken. Ja, ik hoor hem op de achtergrond. Ja, en dat nare ding. Dat nare ding. En daarmee... tik tiktak ding. tik tiktak ding wil ik eigenlijk alleen maar aangeven... Uh, dat onze tijd echt... Ja, gewoon... Voor deze uh, podcast op zit. En het, ik hoor Frillon en Toby, Ik bedoel Toby Frillon wel zeggen van. Ja maar uh, we zijn toch geen radio. We zijn niet. Nee maar ik moet de podcast binnen twee uur. Want ik heb maar maximaal twee uur. Om dat ding te uploaden. Op uh, Soundcloud. Dus meer tijd hebben we niet. En ja. Um, ik, ik, ja vinden jullie het goed? Als we er een uh, mooi einde aan draaien. Ja, ik vind het prima. Want ik, ik, uh, wat ik al zei, ik ben niet helemaal scherp vandaag. En uh, ik hoop de volgende keer uh, iets, uh, <laughs> iets scherper te zijn. Want uh, ja, het gaat niet ja, helemaal goed. Jullie uit. horen hem, de iTunes. Uh, mijn naam is Bafomet En daar aan de andere kant zitten Free Electron. Ja. En Blackbox. Jazeker. En ja, dit was de negentiende QFF... Podcast. En ik zou uh, willen zeggen: tot de volgende, tot de twintigste eh, 0, 0, 20 e alweer. 020 slaan wij over, toch? Ja, maar nummer 20, die doen we wel. Nummer 20 we niet, wel. maar 020 slaan wij over. Oké, dus daar niet landen. Bye ja, bye, ja. mensen. Tot, tot de volgende keer. De volgende keer. Ja, dag, beste mensen.